Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio. Ja dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een aflevering van de Vrijheid Radio. En leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment uh, Peter en Jossi. Wie weet komen er nog mensen bij. Ja, en uh, laten we beginnen met uh, de bitcoins en de staatsschuldmeter. Ik heb hier, uh, nou ja, laten we beginnen met de staatsschuldmeter. Oh, dat is hem niet, dit is hem, ja. Die staat op uh, 393,8 uh, ja, afgerond, miljard. In het rood. En uh, ja, voordat we naar de olie gaan, doen we nog even de marihuana-index. Oh jongens, dat is een mooie glijbaal naar beneden. Die staat op uh, 110,58. Uh, ja, vorige week uh, 7 punten hoger, dus uh, ja, hij is gezakt. En uh, ja, uh, Peter, olie en uh, goud? Olie oh, uh, spookt vandaag omhoog, 4%. Oh. Dus uh, 58,37. Mm -mm -mm. Oké, okay, en de goud? Uh, goud, 18,80 okay. per ounce. Ja, iets, iets omhoog gegaan maar, maar geloof ik. Maar vergeleken bij vorige week. Ja, de, um, even kijken hoor. De bitcoin die heeft een beetje staan swingen. Uh, staat nu, de, nu staat hij op... Uh, 600. Even kijken hoor. 6, <laughs> 4, nou, laten we even afronden. 65, 100 euro's uh, staat hij. Ja. Oké, okay, ja, je hebt nog een uh, EFL uh, melding hè, Merci. Uh, oh ja, dat klopt. Ja. We hebben het sinds vandaag, dat is nog geen officieel nieuw, dus okay. ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ja, dit wordt allemaal opgenomen, Het is niet live hè. Nee, nee, nee, het, nee. Uh, het weekend mag je het wel ja. zeggen? Ja, we hebben sinds deze week, dus eigenlijk sinds vandaag, de test is er nog niet 100% doorheen, maar het lijkt allemaal wel goed te komen, is er een Idealmarkt voor de e Idealmarkt. Oké, okay, je hebt de Ideal kan betalen. Ja, en we beginnen op zijn Florijn Coins, dus je kan alleen kopen in het begin. Oké. Okay. Maar het is wel de bedoeling dat er binnen nu en, uh, nou ja, laten we zeggen, het voorjaar 2020, dat je dus via dezelfde website ook kan wegkopen. En dan komen de e-builders dus direct als euro's op je bankrekening. Oké. Okay. Ah, leuk hoor, ja. ja. Tof. Ja, goed, dan gaan we even naar de berichten toe. En uh, we beginnen even met een, een bankenberichtje. Uh, even kijken hoor, dit despite... is Oh, yeah. oh daar er komt wat binnen. Lekkere dikke worst is niet vies. Lekkere dikke worst is niet vies. En hij, uh, degene die dit stuurt, die uh, doet waarschijnlijk op uh, wat er bij jou in het pannetje ligt. Dat moet je horen hoor. Du voor de duidelijkheid, dames en heren, dat hij uh, de kookstel wat je ziet, dat is uh, de keuken van Yoshi. <laughs> ja, ik ben nog even bezig. Ja, ja, ja. Zometeen mag je ook nog live meemaken hoe het opgegeten wordt. En inderdaad, ik uh, moest nog even melden van. Uh, je kunt ook tippen met uh, via tipbitcoin.cash. Uh, je kan uh, even daar heel snel komen met een uh, soort URL. Dat is de slash vrijdradio Dan kan je met Bitcoin Cash of met Spice uh, kan je inbreken in de uitzending. Ja, dan gaan we even naar uh, de berichten. Een bankenberichtje of een Federal Reserve-bericht. Uh, despite St. Louis branch warnings, New York uh, Fed pumps. Ja, uh, yeah, 108 billion into the US economy. Is weer even de market cap van Bitcoin even in één keer erin gepompt? <laughs> nou ja, iets minder. Maar uh, ja, het komt raarig in de buurtje. Ja. Oké. Okay. Is dit weer met die repo-rente. Heeft het daarmee te maken? Ja, ze, zijn, ze doen het tegenwoordig allemaal via de repo market. Dus dan, uh, dat betekent dat je een bank die geld wil lenen, die kan dan wat, uh, wat rommel achterlaten. Een soort pandjesbaas idee is het. En wat rommel laat je bij de vetten achter en dan kan je daar geld voor lenen. En uh, in dit geval dus 108 miljard. Ja, ik vond de bitcoin market cap 150 miljard is of zo. Okay. Zo'n soort uh, bedragje. Maar uh, het is uh, voor één dagje. Dat is het nog aardig. En zonder dat zonder die interventie liggen we al lang op de kont ja het wordt inderdaad de hele tijd wordt het een beetje ja het, het is als je een hele hoop geld jongt en je houdt weer wat banken in de lucht dan breekt het directe paniek niet uit die je bij een bankenrun zou krijgen of een default van een grote bank maar ja gaandeweg wordt het wel steeds meer duidelijk dat er zogenaamde um, Powellpoet is noemen ze dat en de ouwpoet betekent een put-optie is, is een bescherming tegen het vallen van aandelen. En de Powell-put is eigenlijk het verhaal dat als aandelen ook maar een beetje naar beneden gaan, dat Powell dan gelijk uh, maatregelen begint te nemen. Dus je, je bent eigenlijk beschermd door, door de Powell-put, net zoals door een put-optie die je uh, kan uh, gebruiken om je portefeuille te beschermen. Dus eigenlijk die... die maar gezegd die laat het niet naar beneden gehaald maar en nu hebben ze al gezegd van de Federal Reserve van ja kijk we hadden altijd dat de inflatie niet boven de 2% uit moet komen maar dat hebben ze nou geleidelijk veranderd naar hij moet gemiddeld 2% zijn maar omdat die tijd zo, tijd zo laag is geweest moet die in de komende tijd een stuk hoger uh, zijn dus dan willen ze dat ze best 4% hebben omdat het dan gemiddeld op 2% uitkomt maar en, uh, dus wordt er al langzaam handen, worden die inflatiedoelen worden gewoon langzaam naar boven gemasseerd. En ja, dat past al wat beter bij al, dat, al die geldinjecties. De ah, manier om, <lacht> hoe dat ze nou proberen om die inflatie toch nog een beetje in te perken, want de, de ba balansen van banken die zijn in de afgelopen tien jaar, omdat dus om die inflatie toch tegen te houden, is al het nieuwe geld met een ontzettend lage omloopsnelheid. Ja. Dus, op die manier proberen ze toch het tegen te houden dat geld wat gecreëerd wordt wordt allemaal toegevoegd aan buffers en dat komt niet in de werkelijke economie dat komt alleen maar op die balansen van die banken ja, en het is ook zo wat er over het algemeen gebeurt dat uh, de omloopsnelheid van geld dus de de tempo waarin de, een, een euro of een dollar van de ene naar de andere persoon gaat. Als dat tempo nul is, dan maakt het eigenlijk niet uit hoeveel geld je bijdrukt. Want ja, je drukt het geld bij en, en ja, je begraaft het in de grond en het, het wordt niet gebruikt. Dan is het net alsof het niet bijgedrukt is. Maar uh, het tempo over het algemeen verlaagt bij mensen als je, als je ze bang maakt. Dus als ze angstig zijn, dan gaan ze durven ze niet uh, wat te kopen. En dan gaan ze meer uh, cashvoorraden aanleggen. Dat zal bij banken niet anders zijn. Als banken bang zijn, vanwege trade deals en, uh, en tarieven en allemaal uh, enge economische dingen die ze boven het hoofd hangen, dan durven ze ook geen leningen uit te geven en dan laten ze dat geld op die balans staan. Dan is inderdaad de omloopsnelheid nul en dan, dan, dan zie je het niet terecht, direct terug in de prijsstijgingen van goederen en diensten. Dus ja. de bedoeling om iedereen flink bang te houden, dan uh, het komt het wel goed. ja. Maar we hadden nog, uh, nog meer berichten. Het Zo hele zoo klimaatberichten. Uh, als we toch even over het bangmakerij hebben. Uh, maar eerst even naar. Uh, even kijken hoor. Oh, ja, welke kleur heeft geldpers? Die komt voor jou, Peter. <laughs> ja, dat is naar nou alleen van wat Lagarde zei. Dus, ja, we hebben net vrij uh, Federal Reserve in Amerika dan besproken. Mm -hmm. Maar in Europa hebben de ECB eigenlijk nog vreemder. want die de nieuwe. Uh, hoofd daarvan, Christian Lagarde, die is bij het IMF zat, die, uh, die nadat hij uh, Dominique Strauss kahn het veld moest ruimen omdat hij met een, uh, uh, wat is het ook weer, een hotel schoonmaakster eraan had gepleegd. Ja, was in New York, ja, maar die vond het vliegtuig geplukt. Of een verkrachting van een schoonmaakster is het een hotelkamer of zo. Ze zeggen uh, dat ze dat deden omdat hij te lief was voor Griekenland. <laughs> ja, je vraag je af waarom. Dit soort dingen, ja dat zal, dat zal onder dat soort, we weten nou sinds Epstein dat het wel, <coughs>, wel vaker rare dingen gebeuren, maar soms komt het naar buiten en soms blijft het ook heel erg uh, onder, de, onder de pet. Maar in dit geval kwam naar buiten, hij werd vervangen door die Christine Lagarde en die gaat naar de ECB toe en die is een groot voorstander van een veel breder mandaat van de ECB, want de ECB moet niet alleen uh, ja, de, de munt, uh, de inflatie binnen de perken houden of, uh, ja, of een bepaalde target hebben. En, in Europa ook vaak op de werkgelegenheid, dat wordt er vaak ook bij genoemd. En, maar zij wil ook het milieu gaan redden met de geldpers. Hm. Dus uh, ja, dat, uh, dan gaan ze waarschijnlijk, denk ik, allerlei groene uh, beleggingen opkopen ofzo. Dus als je in je, je portefeuille een of andere toko hebt zitten, dan, uh, dan ben je gegarandeerd, dat is ook een soort put optie. Dus, uh, de de, de Paul Poet, die uh, zegt dat de aandelen niet naar beneden wogen. Maar Lagarde, die, zorgt ook, die zegt ook van ik ben geldpers en ik hou van groene aandelen. Ja, dan moet je, moet je in de groenbusiness gaan zitten, want dan, uh, dan kan je dat gegarandeerd uh, ja, kwijt. Maar ja. Ja, het is toch wel bijzonder om te zien hoe politiek de economie runt en hoe dat uiteindelijk die economie de politiek een beetje overhaat mee is. Het infecteert elkaar. Bijvoorbeeld, van de week was er weer een heel lang debat in Nederland, in de Tweede Kamer ook Het was het Eerste Kamer wat ik gezien had. In ieder geval was het ging over uh, klimaatverandering en, en de energietransitie. Hmm. En omdat dus die overheden in dat Parijsakkoord hebben opgenomen dat biomassa energie neutraal en klimaatneutraal is, omdat namelijk in de theorie de bronnen weer worden bijgeplant, worden er dus op dit moment. ...allerlei ja, totaal economisch uh, onrendabele dingen gedaan... ...omdat in het akkoord tussen politici is opgeschreven... ...die, die CO2 telt niet mee. Ja, het is ook zo. Ik hoorde dat uh, er worden in, in Zuid-Amerika hele wouden omgekapt... ...om naar Europa te verschepen. Ja. En die worden dan hier in een verwarmingsoven gestopt. En dan maken we elkaar wijs dat dat dan goed is voor het milieu... Eh, maar het raar is ook dat het geldt dan voor ons als CO2-credit. Omdat wij verbranden hier die bomen. En dan krijgen wij, wij in Nederland krijgen we een pluim, hebben we onszelf eigenlijk een pluim in onze hoed gegeven over nou ja, hoe, goed wij, hoe weinig CO2 wij creëren. En in feite creëer je gewoon een heleboel CO2. Natuurlijk letterlijk gezien, omdat die bomen, als je die verbrandt, komt daar al CO2 uit vrij in die, in die elektriciteitscentrales. Maar... Eh, in, Volgens onze groene rekenmeesters geldt dat uh, juist niet. Wij, uh, wij voorkomen juist een enorme co 2 uitstoot hm. ja, en, de, en de gedachte daarachter is uh, dat die, uh, die houtkap moet ook worden aangevuld met bomenplanten. Uh, no. Dat is dus ja, dat, dat wordt dan de vraag. Zullen we die? Bomen dat doen bomen ze vast in Zuid-Amerika. Ik denk dat je het er heel erg op kan vertrouwen dat het. Uh... Ja. het is trouwens andersom, wat ik daarnet net zei dat uh, Europa ook werkgelegenheid moet zorgen. Het is officieel de Federal Reserve die heeft een prijsstabiliteit en werkgelegenheid. Maximale werkstelling. En de ECB zou eigenlijk alleen prijsstabiliteit als uh, doel moeten hebben. Maar nou, dus ook uh, groene investeringen de, de, door het dak jagen. Hm. Ja, uit dat beleid is toch sowieso in de afgelopen jaren onder de totaal niet nageleefd. Ja. Al die bullshit-obligaties uit Zuid-Amerika die die hebben opgekocht. ...toch totaal niet in lijn met... met Zuid-Amerika ook? zuid oh, Zuid-Europa eigenlijk. Hm. Maar het is natuurlijk al eerder gebeurd... ...ook Obama die heeft uh, een heleboel garanties gegeven... ...ik geloof dat er wel iets van 30 uh, van die uh, energiebedrijven... ...van die solar cities en allemaal dat soort bedrijven... ...die zijn allemaal uh, failliet gegaan... ...met een enorme bankgarantie van de overheid. Dus dat is ook wel een boendoggel voor, voor elke uh, iemand die zijn vuist diep in de overheid zit je kan gewoon een uh, groen bedrijf starten je krijgt een enorme lening je laat het, het failliet gaan en de, de krijgt gaat aan met haar want de, de overheid staat toch garant daarvoor dus de, nou ja, dan komt het allemaal wel goed en <tus> ja, zo zijn er de hele, is het, ja, is het steeds meer het hele groene geloof ook een manier om geld in de zakken van je vriendjes te steken Ah, ik, was te, ik was op die conferentie van de Oostenrijkse uh, school in uh, Wenen. Uh, daar was ook iemand die hield een praatje over uh, investeren volgens de Oostenrijkse uh, schoolmethode. Uh, en ik denk: ja, wat zou dat nou inhouden? Maar dan begon hij ook allemaal te praten over: ja, dit, is, dit, dit soort beleggingen met, met, uh, hey, met een EFG-certificaat of zo. Of dat waren allemaal van die, van die certificaatjes dat het allemaal milieuvriendelijke beleggingen waren. En toen dacht ik: van nou ja. Wat, uh, ja, wat, wat zegt dat nou over rendement? Het, uh, over het algemeen zijn ze dat door we zwendelpraktijken. Maar het is natuurlijk wel zo: uh, als Lagarde gegarandeerd opkoopt, dan ben je gewoon aan het frontrunnen van Lagarde. Door uh, het iets eerder te kopen en dan kan je het daarna weer doorbekomen. En dat is eigenlijk iets wat er al jaren overal gebeurt. Dat is natuurlijk wat uh, in Amerika met die obligaties ook gebeurt. Dan heb je een heleboel van die, van die uh, primary dealers en die. Die zijn ook verplicht om de obligaties te kopen van die de staat uitgeeft. Maar die weten gewoon dat ze het ook weer door kunnen kopen, omdat iedereen weet dat de uiteindelijke centrale bank de zaak opkoopt om de rente laag te houden. Dus dan kan je mooi winst, uh, winstje erop maken. En dan daar, het rare is dus dat er daar nou obligaties gekocht worden om koerswinst te maken. Terwijl dat eigenlijk altijd met aandelen het geval was. En het raar is dat aandelen vaak gekocht worden om een beetje rendement te hebben, wat eigenlijk altijd het geval was met obligaties. Dus ook de Orwelliaanse opdraaiing, war is peace, freedom is slavery en ignorance is strength, is hier teruggekomen in obligaties en aandelen en andersom. Ook dat is een omgedraaid. Wat dat betreft lijkt het wel een beetje, die markten lijkt wel een beetje op die e-word, dat elke keer als die onder 500% poosie komt, dan is er een yoshi poet <laughs> ja, dat is goed om, uh, om dat te weten. Dan, uh, dan, zet ik, dan zet ik mijn kooporders ietsje hoger. Ja, precies. <laughs> maar ietsje lager, juist. Want dan hoop je hem daar te pakken en dan kan je hem de, de minuut daarna aan mij verkopen. Uh, ja, maar hij komt er nooit beneden, toch? Want jij hebt daar magische kooporders staan. Ja, maar dat, nee, maar dat weet je nooit, want er kan zo iemand dumpen natuurlijk. Er kan altijd gedumpt worden. Hmm. Ja, maar goed, ja, als uh, mensen nog willen weten hoe het op het uh, darkweb gaat, uh, die hebben juist een van mijn wildste maanden achter de rug, dan heb ik zometeen nog even een artikeltje, die gooi ik gewoon op de website, kun je zelf even lezen wanneer je het uh, wil. En uh, onze tipping tool, waarmee je uh, zich zeg maar kunt inbreken in de uitzending, wat uh, Yoshi net deed, ja, die heeft nou ook een, een darkweb uh, url, dus een .union, uh, extensie. Dus dat uh, kun je met je Tor browser geheel anoniem uh, oh ja, ook in deze uitzending uh, inbreken. Ja, er waren nog meer uh, artikelen. Even kijken. Laat overheid langdurig geld lenen van pensioenfonds. Oké. Okay. Een mening van iemand. Ja, maar het is, uh, ja. Het was altijd al een beetje de, de vraag hoe lang het zou duren voor. Um, voor het verplicht werd om je pensioengeld aan de staat te lenen. Want ja, het was natuurlijk al zo in het verleden dat er grote de pensioenfonds van, van de glasblazer was er en die wilde het in goud beleggen en dat werd verboden. Hmm. Uh, en, uh, kennelijk, die, en dat is wel vaker gebeurd, een collega die had, van, uh, ja, die had zijn geld in goud en zilver zitten in een of andere lijfrente en dat werd ook afgeschaft, want dat werd dan als te risicovol beschouwd. <laughs> Maar er worden dus, uh, en bitcoin mag dat waarschijnlijk ook niet, de, neem ik aan. Maar dan krijg je ja, dus... Het de verhouding Het gaat om de verhouding. Ja, want als ze bijvoorbeeld na een crash kunnen zeggen van, ja, de aandelen die zijn zo gevaarlijk, dan kan je eigenlijk ook niet meer aan beleggen. Je moet eigenlijk heel het veiligste beleggen is in staatsobligaties. Dus dan moet je verplicht aan de staat lenen zonder dat je daar rente van krijgt. En dit is een beetje al zo'n zo voorzetje daarvoor, denk ik. Ja. Uh, die zegt, uh, laat de overheid langdurig geld lenen van pensioenfondsen. Eh, tegen nul rente. En dan krijg je dan dus zeggen: inflateer de rotzooi terug van Lagarde, Lagarde uit een of andere groenprojecten. Ja. So, oh, ja. Wie is mening is dit? Dit is een mening van uh, financieel expert, expert Michael van Bemmelen. Hm. Oké, okay. nee. en uh, hij heeft al ongetwijfeld geen, geen uh, ja, autoriteit te hebben daarvoor of zo. Maar het zijn wel altijd van die dingen die in de lucht hangen, een tijdje. En dan uh, voorzichtig worden, het. Dan krijg je een gepensioneerde politicus die dat opeens gaat voorstellen. Ja, dat doet het ook nog niet zo ter zake. Maar dan kijken ze even hoeveel storm er tevoorschijn als je dit gaat, uh, uh, gaat, uh, gaat invoeren. En als de mensen stil blijven, dan is het oké, dan kunnen we het doen. Hij is directeur van Amerikaans Financieel Dienstverlener Ten Oak Capital. En voormalig communist bij de, de Financial Telegraph. Ja, verder niks over te zeggen. <laughs> nee, ik denk Le gewoon leuk. een groot uh, man... ballonnetje. Leuk leuk dat je het wel... alvast weten. Ja, leuk dat die man ook een hobby heeft. Uh, goed dan gaan we even naar de klimaatberichtjes. Daar staan we een hele reeks van. RIVM heeft ook een mening. RIVM geeft uh, stookalerts af voor het Midden- en Noord-Nederland. Ja, dus Waar we er mee bezig zijn, je mag geen huizen bouwen tegen stikstofcrisis. En je mag geen uh, gasaansluiting meer hebben om je centrale verwarming uh, mee, uh, uh, mee te maken. Je moet zo'n uh, zo grabbele RR uh, warmtepomp hebben die het niet meer doet als het heel koud is. Ja. En nu uh, mag je ook je overhaard niet meer stoken. Dat is een plaatje bij van een schoorsteen waar het ook uitkomt. En uh, ja. het RIVM heeft gezegd, ja, heeft een stookalert afgegeven. En het Gezondheidsinstituut raadt mensen aan in de provincie Friesland, Drint, Noord-Holland, Overijssel, Flevoland, Gelderland. Geen hout stoken. Zo kunnen ze gezondheidsklachten bij mensen in de omgeving voorkomen. Ja, er zijn, er zijn vast mensen die lopen dan langs een huis en er komt wat rook uit de spoorsteen. En dan begint ze. enorm te hoesten en te proesten. Nee, dat is. komt er Nee, dat zelf loopt te vernikkelen met min 20 en dat je zo dus ziet als een hond in de kou zit. Ja, je krijgt heel longontsteking Ja, long ja dus, uh, dus ik denk dat het uiteindelijk nog wel gaat gebeuren dat we dankzij global warming een uh, hele grote hoeveelheden mensen gewoon doodvriezen. Dat, uh, dat lijkt me we ook wel we in die Orwelliaanse omkeringen passen. Rond op de condo moeten neuken, want dat is allemaal plastic. <laughs> Dus ik denk dat ik daar maar eens even een speerpunt van kan maken. <laughs> zijn hij terwijl hij een uh, woord in zijn worsten stak. Ja, <laughs> Oké. Okay. Maar ik bedoel, het uh, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is toch eigenlijk meer een uh, soort onderzoeksinstituut, die uh, het uh, ministerie van Volksgezondheid uh, voorlichting, tenminste uh, de, de data doorgeeft, zeg maar? Ja, maar ze praten nou direct tegen het volk. Oh man, dat openhart gelijk uit moeten maken. Ja, nou, hier staat dat het een sinds 2003 een agentschap is. Lees ik op de Wikipedia. Hmm. Ja, wat is dat voor, uh, voor, voor uh, status, agentschap? Een agentschap. Dus een stichting, stichting, en een bedrijf. Uh, uh, het is een uh, zelfstandig onderdeel van het ministerie. <laughs> ja. Dat een eigen Lachen. beheer eh, voert. Oké. Okay. Ja. Dus, uh, dus onafhankelijk binnen binnen het ministerie. Ja, is dus net als in Amerika dat je het, uh, het, uh, de plantsoenendienst die dan ook op, op een gegeven moment meterieurs mag uh, hebben. Ja, ja, ja. Het ministerie van Landbouw heeft gewoon uh, een, een enorme armored vehicle. Te ja, ja. Ja, maar dat gedeelte, dat, deel, dat uh, onderdeel dus, waar je het over hebt, dat ging was eigenlijk gewoon de, van oorsprong de plantsoenendienst. Die was ooit opgericht om de bermen langs de overheidswegen te onderhouden, hè, dus het gras te maaien. Daar was het oorspronkelijk voor opgericht. Bureau of Land Management. Maar uh, okay. on ondertussen... Be in ...inmiddels bezitten ze zo'n beetje... ...de helft van Amerika aan, aan de grond. Ja, dat is een hele knappe... Uh, ...mission creep, ja. ja uh, dan hebben ze ook nog, uh, zijn ze ook nog gewapend. Ja, dat moet ook wel... ...dat je mensen in uh, land uh, steelt. Ja, uh, ja. Je ja. hebt ja. ja, ja, toen uh, de Bundy case... Hè, ...dat was al uh, eens een keer in de uitzending over gehad. Die rangers... ...die uh, ja, omzingeld werden... en uh, met scherpe en dat is, uh... Ja, dat is ook echt iemand uh, doodschoten toen, hè. coole bloederoom. Ja, ja. En die was toen de, door de FBI vermoord. Het was, uh, die hadden, zeg maar, er waren ook bundies van de, van de Bundy familie En die hadden mm -hmm. toen ergens in een andere staat, uh, waren ze uh, de hulp geroepen. Nou, in ieder geval, die, waar ik het eerst over had, dat ze omsingeld werden... Uh, toen zijn allemaal de uh, uh, die zijn toen te hulp geschoten. En uh, die hadden zeg maar een hoop uh, een sos signaal uitgezonden. Die komen uit heel Amerika kwamen allemaal militieleden om hen uh, te helpen. Ja. En hm. later zijn hun weer uh, een andere boer die, uh, die het moeilijk had, te hulp geschoten. En daarbij is toen een bundy uh, doodgeschoten. Ja, ja. Okay. ja. Ah, de zaken lopen nog, ze waren geloof ik vrijgesproken, maar uiteindelijk ja, die... in, is de, de tegenpartij weer in de staat zeg maar, weer een hoger beroep gegaan. Het, hmm. Ja, het, het, aan de ene kant loopt het nog. Het wordt weer zo'n oneindige zaak, zeg maar. We hadden nog een stel van de milieuberichten. Nog, nog, oh. Ik ja. lees hier net even een, een headline, vind Ik vind wel, wel leuk. Banken, de buiten van een plofkraak moet waardeloos worden. Staat daar. geld in geldautomaten moet compleet waardeloos worden. Bij een plofkraak. <laughs> ik vind dat... Je een uh, leuke subliminal messaging dit. <laughs> dat is ook zo'n uh, zo hidden agenda, jongen. Want volgens mij hè, doen al die banken hun eigen potfraakje gewoon financieren. En dan zeggen ze tegen zo'n motorclub. we rijden eens dus even zo'n uh, machine uit. Ten eerste vangen ze hun uh, verzekeringsgeld. Nou ja, goed, dat zijn ze vaak zelf. Die banken bewegen zichzelf, maar... Uh, en, en ze hebben een perfecte aanleiding om al die tinhouders de deur uit te doen en om te gaan zeggen: ja, we gaan met cash betalen. Ja, dat zou kunnen. Hey, ik hoorde nog een leuke theorie vandaag over die, uh, die hacks van die exchanges: dat die ook zichzelf zouden hacken. Want uh, de, er waren daar twee hacks, die waren precies even groot als de belastingsschuld die ze, ja, die ze ja, hadden. Ja, ja, ja, ja. Maar dat hebben we al een paar keer gezegd, toch? Uh, in de uitzending. Ja, wel, het idee gehad dat het, uh, ja, dat zo ja, zou kunnen ja. gebeuren. Ja. Er zijn een aantal partijen. Er zijn een aantal partijen. En die hebben meer dan één cryptobeurs. En wat die dan doen is. Dan gaan ze die munt. Dan hebben ze één munt. En die hebben ze wel de ene beurs, niet de andere. En die gaan ze dan die listen op de een. En dan moet je je munten ervan afhalen. En dan de dag nadat je munten voor de laatste dag eraf hebt gaan, kunnen halen. Komt die op, de nieuwe, op die andere beurs. Weet je wel? Hmm. En zo hebben we ook volgens mij Exchange die proberen gewoon op die manier. Wat is daar nou het idee van? Want dan zet je ze zelf op een wallet neer en dan uh, zet je ze weer naar die andere beurs over, toch? Of zie ik dat verkeerd? Ja, maar dan moet het dus wel makkelijk een wallet te vinden zijn. Dus een heel deel van die munten die hebben inderdaad wel een wallet. Ja, dan moet je heel die wallet gaan downloaden. Die hebben bijvoorbeeld niet een uh, Coinomi wallet of zo, uh, weet je wel. Ah, oké. Okay. Ik heb vaak zoveel munten dan gaat het om, om een rij van 10 munten. Dan ga ik echt niet vooral die munten, die wallet. Wat je dan vaak doet is, dan verkoop je ze met verlies, denk je, nou ja, laat me zitten, dat was de volgende keer weer. En op die manier uh, ja, ja. bijvoorbeeld een Bittrex. Bitrex is nou overgegaan naar global Bittrex en ja, daar kan, het, ja, maar goed, ik moet er niks over zeggen, want dat is allemaal speculatie. Ja. Ik zit nog op de winde. Die, uh, die, die beurzen spelen een hele dubieuze rol, laat het maar zo. Okay. Het lijken wel banken, joh. Dat lijkt me wel bang. Maar uh, ja, we gaan even verder met de, de klimaatberichtjes. Uh, Ik had hier, hier een, een hele rij. Doe echt eens iets aan het klimaat. Stop met kolenoverslag in de Rotterdamse havens. Zo leest de titel van dit bericht in het AD. Het zal weer een opiniestuk zijn van iemand, de Jonge Democraten. Hmm, ja, oké. Okay. Kasper Jongeling en Jerik Westra. Oké. Okay. Ja, dit is een zo... <laughs> belachelijk idee van. Uh... Dus ze, ze, ze, ja, ze, verkopen, ze gebruiken ergens kolen. En dat wordt van het ene schip naar het andere schip overgeslagen. En als je daarmee stopt, nou, ja, dan, uh, ja, dan, dan, dan uh, gaat de CO2 gelijk terug met het met het de <lacht> oh boy, oh boy. Die, die, die, die niet meer verscheet wordt, zeg maar. Oh man. Ja, dan, ja, dan, later hoor je dan misschien dat er een aantal mensen zijn doodgevormd of zo in Duitsland. Maar uh, nee, die blijven gewoon zitten tot ze... Oké, okay, nou ja, de, hun, ze worden carbonvloed tech, technisch gewoon verwijderd van. Dus ze verdwijnen gewoon. Het is, uh, dus als je een hele kleine, nauwe blik hebt... dan zeg je van, nou ja, dan, uh, ja, die CO2-uitstoot is dus gelijk pleiten. Uh, nou ja, ik denk eerder dat die de code naar een andere haven plaatsvindt. Weet je wel? Dan gaat ze naar Antwerp of zo. Ligt toch de, uh -huh. de onderhoek. Of ze gaan naar, naar Engeland. Ik denk dat ze dat sowieso nou, we wel gaan naar de, de, de, de brexit, maar uh, ja. de kolen worden, uh, de kolenbord, kolen dat is uh, volgens mij niet helemaal juiste zin. Kolen worden, niet in Nederland verbrand, maar vooral in Duitsland. De haven is, deze doorvoer is, is verantwoordelijk voor een hoog niveau van CO2-uitstoot in het buitenland. Uh, dus dat is ook raar. Waarom is die haven nou verantwoordelijk voor, uh, voor de CO2-uitstoot? Uh, als jij een, een ...zak kolen aan iemand doorgeeft... ...en die gaat hem verbranden... ...dan, dan ben jij als doorgever... ervoor verantwoordelijk... ...dat uh, vind ik ook vreemd... ...maar in hun optiek is dat zo... ...en dat komt natuurlijk omdat ze denken... ...de Rotterdamse haven ligt onder onze... ...pistolenrange... ...daar hebben wij, uh, hebben wij macht over... ...dus daar kunnen we, daar kunnen we lekker oh, van alles op gaan leggen... ...en uh, ja... ...economie, dat maakt allemaal niet uit... ...je moet het eigenlijk allemaal afbieden... ...ik denk die hele de haven moet sluiten... ...want al die boten, die hebben ook allemaal uh, CO2... Dus als je die boten gewoon niet laat varen, dan, uh, dan is dat ook allemaal weg. Kijk, het is tenminste nog eens op. Ja. En uh, ze noemen dit een morele plicht. Ach, um, die, uh, voor de gemeente Rotterdam. Eigenlijk in Rotterdam het meest bijdraagt aan klimaatverandering van, als prometen, van de als gemeente. En ja, juist een van de eerste steden zal zijn die door stijging van de zeespiegel wordt getroffen. <lacht> Rotterdam. Rotterdam moet verzekerd zijn voor een gezonde veilige leefomgeving. Ja, uh, dat die af, zeg ik gewoon. En die luchthavens ook allemaal gewoon, gewoon allemaal dicht doen. En die wegen ook dicht. Als je die wegen dicht doet, heb je ook geen uh, CO2-uitstoot meer. Nou, dan die gewoon gelijk alle mensen uitroeien. Ja. Dat van probleem. Ik denk dat het daar wel op uitkomt uiteindelijk. Ja. <laughs> nou, er was, een, er was dus een uh, Canadese professor en die had gezegd over uh, rare meningen. Maar je zei, nee, het moest toegestaan zijn om zelfmoord te plegen vanwege klimaatangst. Oké, okay, ja, ik, dat vind ik op zich. Uh, sowieso als je zelfmoord wil plegen, het is jouw lichaam, weet je wel. Dus wat the fuck, ja. weet je wel. Maar goed. Hey, maar dat die associatie ook wordt gelegd. Ja, als die mensen allemaal zo moord willen plegen, ik denk dat de, dat de planeet een heel stuk uh, rustiger wordt. En uh, uh, ja, al die paniekvogels, daar heb je ook niet zoveel aan. Maar <laughs> ik vond het wel. En er was, ook, er was ook een onderzoek, dat stond niet in de lijstjes, maar. driekwart van de Nederlandse kinderen is bezorgd over uh, opwarming van de aarde. Okay. Dus, dat, was, dat was het artikel waar ik over wilde. Oh, oké, okay, ja. Ja, dat. Uh, dat had er eigenlijk wel in moeten staan, ja. Nou ja, Ik, stel uh, maar wat erin stond. Nou, dat er. Uh, ja, daar kunnen we dit hele sectie hier gaan behandelen. Dat. Uh, ja, die kinderen die zijn natuurlijk bang gemaakt. Maar 30% zegt wel eens wakker te liggen over het uitsterven van diersoorten en andere gevolgen, zoals stijgende temperaturen. Zoals mensen die op de vlucht staan. Ja, je hebt natuurlijk mensen die op de vlucht slaan, bijvoorbeeld vanuit Afrika of Libië. En dan heb je natuurlijk Libië dat, die Libië, dat die mensen daar allemaal op de vlucht slaan naar. Naar uh, Europa uit, uit klimaatangst. Nee, is allemaal, uh, dat is natuurlijk de reden dat ze uit Libië vluchten. Ja, natuurlijk. Um. <laughs> uh, <laughs> niet vanwege oorlog. Niet, niet, niet vanwege. Is, vanwege is meer, <laughs> <laughs> niet vanwege Clinton daar de boel kapot gebombardeerd heeft? <laughs> nee, nee, absoluut niet. Het heeft allemaal met klimaatverandering te maken. Uh. Heel Syrië is vanwege het klimaat. Ik, ik. Uh. Maar in ieder geval, die, die kinderen die worden natuurlijk de, de, de, de angst. De, de hartstoppen blijven gejaagd... met dit soort... Uh, ja, met al die indoctrinatie die ze de hele tijd te horen krijgen. En je merkt het ook als je met jongeren praat. Ja, die kunnen gewoon niet meer... daar zelf over nadenken. Het is zo al ontegenwoordig... en het is zo hard science, science, science... tegen ze gelult. ze <laughs> uh, denier, denier, denier. Dat, ja, dat is gewoon onmogelijk... om zelfs maar een artikeltje te lezen... dat je op andere gedachten zou kunnen brengen. Dan moet je gelijk... Heel hard conspiracy theorists loemen, roepen en de aarde is plat. En, uh, maar je moet vooral niks uh, gaan lezen erover. Want jee maar, je, zou toch eens, uh, je zou toch eens overtuigd raken. En daaronder, ik, ja, ik had een berichtje zelf, uh, dat ik daaronder ook nog geplaatst. Van, uh, dus iemand die had het uitgezocht. Je <laughs> dus uh, Greta zitten met haar moeder in een stoel. En daarboven staat dan, you have stolen my dreams and my childhood starter pack. En daaronder staat dan waar op wat voor stoel ze zitten. Dus is, uh, dat staat er in beeld, staan er twee stoelen. De een is de, de Charles and Ray Eames Vitra Eames Lounge Chair en Ottoman van 8.690 euro. En de andere is de Egg Chair in die Arlie Arnie Jacobson per Fritz Hansen uit de 60's. Die kost 9.450 euro, dus 340 euro zendkosten. Dus, uh, en dat soort stoelen zit deze dame die zegt you have stolen my dreams and my childhood uh, dus uh, ja, en daaronder hoort natuurlijk ook het <laughs> uh, traditionele jongetje dat uh, het zwarte jongetje dat uh, in de, naar kobalt is aan het graven en dan <laughs> zegt, uh, zegt Greta ook okay, weer, you have stolen my dreams and my childhood, en dan zegt dat jongetje getting that cobalt for your electric cars as fast as I can Greta die met de gold <laughs> En daaronder stond die knieback. Oh, uh, politi uh, een politicus die zegt dat het uh, toegestaan moet zijn om zelfmoord te plegen. als je je maakt over het climate Oké. Okay. Dus uh, yeah, het is een mooie, mooie trend. Josie ja. gaat beginnen aan zijn uh, maaltijd. Van de, de voorbereiding heeft hij de hele tijd kunnen meegenieten. Maar, ja, je hebt er al, al geproefd. Er zijn nog steeds mensen en die, die, die, die willen elke dag mij laten weten dat iedereen geen succes is. Ja. Kijk jongens, dat is allemaal met veel ei, Succes. Alleen met één te doen. Weet En iedere dag weer. je ja, ja. ook afgerekend in de supermarkt in Servië met één geld Ja. Serieus? Nou, ik heb hier wel een. Ja, kijk, dat is allemaal indirect natuurlijk. Kijk, kijk, ik heb niet te vallen, ik oh. heb oh, niet oh. oh. Ja, die betaal ik uiteindelijk mee en die koop ik met e-bill, dus ja. Oké. Okay. ja, goed, heel strikt genomen uh, is die bediener die aan waar je ja. mee betaalt. Ja. ja, maar, ja. We hadden nog meer uh, klimaatpaniek. -klima oh nee, ja, dit is even een ander berichtje. We hadden net over die kooloverslag, maar uh, in India, daar hebben ze ook wel, uh, het ook wel raad. Want ze willen geen uh, kolen meer uit uh, de US, uh, VS bedoel ik. Canada en Australië halen uh, en wijken uit naar, naar Rusland. Waarom is dat? Nou, dat vond ik Oh, Maar dit vond ik ook wel een mooi berichtje: dat, dat er dan twee van die de jonge democraten zeggen, als we, in, als we Rotterdam uh, gewoon blokkeren, dan, uh, dan uh, dragen we heel veel bij aan een beter klimaat. En dan lees je even verder: India looks to Russian coal to lessen dependence on US, Canada en Australia. Dus daar zie je de, ver de, de veranderingen al gaan. Dat ze, ja, een land als India, die hebben anderhalf miljard mensen geloof ik of zo. Ja, ja zo'n zo, zo, zo, zo soort aantal, ding boven het miljard in ieder geval. En die gaan gewoon de Russische kolen kopen dan. Nou, uh, hey, fijn uh, jonge democraten, jullie zijn weer, uh, weer lekker bezig. En er was ook deze week nog een gaspijpleiding geopend tussen Rusland en China. Mm. Ja, daar, uh, daar zijn ze niet zo, zo raar bezig als hier. Uh. Hij is niet uh, massaal aan, aan het uh, zichzelf ze om, om zeep aan het te helpen. Ja, we zeggen: uh, Duitsland schijnt ook best wel goed uh, goede warme banden met Rusland te hebben. Hè? Dus, uh, maar ja, als, als, als de code niet meer via Nederland kan komen, ja, dan is de stap naar Rusland zo gemaakt. Ja, Duitsland houdt inderdaad die, die deur wel, uh, wel, wel op een kier. Ze dus zijn natuurlijk met het Nord Stream 2-project bezig. Mm -hmm. Maar die bedrijven die daar aan werken, die hebben al enorm bedreigingen gekregen van de. Amerikaanse overheid, van nou ja, als jullie daar mee werken, dan, dan gaan we jullie uh, onder handen nemen. Dus ja, of ze dan een speciaal bedrijven hebben opgericht die niks in Amerika doen of niks in Amerika bezitten, maar uh, ja, ik denk dat Duitsland zich niet zo, zo laat bekoeieneren, maar ja, het is voorzichtig werken, want voor je het weet word je uit het bank banksysteem geknikkerd. terwijl ja, ik denk nog niet zo heel snel Duitsland eruit willen knikkeren, zullen knikkeren, Duitse banken, maar ja, ze pakken altijd eentje per keer natuurlijk, isoleren. Ja. Maar goed, ja, dat doen we natuurlijk allemaal om de CO2-uitstoot te verminderen, want... Ja, komen kom bij het volgende bericht. Het is heel ernstig, beste mensen. Paarden worden steeds vetter vanwege het gras dat steeds groener wordt <laughs> door de CO2. Ja, ja, dat moeten we niet willen met z'n allen. Ja, daar zie je een paard erbij. Ja, dat is ook best wel een beetje dik. Uh, Ik denk dat dat meer met een type lens te maken heeft. Ik kan het wel even <laughs> op de stream gooien. Kijk, daar hebben we hem hoor. Het paard... Dus, uh, yeah. ah, het is niet zomaar iemand die dat zegt, het is Gilles Moffat, director of veterinary center in Hyde, Hampshire. Okay. En die zegt, ja, door het warmere klimaat groeit er meer gras en uh, ja, dan gaan die paarden gewoon meer eten. Die weten niet dat ze uh, ze op moeten houden, dat ze vol zitten. Zitten die uh, niet gewoon een beetje de, halve, de, de, bijna de hele dag op, uh, op stal of zo? net als koeien? Ja, dan, dan kan je het uh, voorkomen dat ze dik worden. Maar als ze ro rondrennen, ja, dan uh, eten ze helemaal uh, het sponpas. Ja, ja het is, ik, ik vond het ook wel een leuk bericht, omdat het zo'n typisch, zo'n... Het is een lawine van kleine berichtjes uh, sturen. Zeker rond die global warming. Want dat, zo werkt propaganda. als jij eens zo'n een bericht leest, dan denk je van, nou ja, het zal onzin zijn. Maar als jij... Als je elke dag drie berichten krijgt dat uh, de, de meikever is uh, nu uh, boven de breedte gaat gekomen vanwege global warming. <totstuken> en, en de volgende dag is er weer, dit is de warmste derde woensdag in oktober ooit. En dan kun je een heleboel uh, die, die records, uh, dat, dat is al voor gedeelte te verklaren uit. Uh, ja, statistische overweging om te beginnen. Omdat als je maar genoeg criteria aanlegt, dan is het al een recordje. Maar ook omdat ze de, de temperaturen in het verleden hebben, ze hitterecords hebben ze verwijderd daar. Omdat ze ja, die metingen die waren niet goed en we hebben we een beetje uitgemiddeld. En als je uitmiddelt is het homogeniseren van de data dan verdwijnen de extremen eruit. Dan ben je dus een paar hittegolven uit het verleden kwijt en dan, lijkt, dan is het makkelijker om nou een recordje te halen. Mm -hmm. uh, maar... Dit geeft allemaal kleine nieuwsberichtjes. En als je een beetje naar je nieuwsfeed kijkt. Dan zie je een heleboel van dit soort spul voorbij komen. En dat geeft mensen het enorme vertrouwen. Dat het toch echt wel waar is. En dat je een science denier bent. Als je dat niet gelooft. En uh, ja. Zo, zo werkt het over de algemene propaganda. Gewoon een heel steady stream. Van, van kleine berichtjes. En het lijkt, uh, lijkt dan allemaal onafhankelijk van elkaar ook. En dan krijg je steeds meer het idee dat, ja, dat... het toch echt wel moet kloppen. Ja. En dat doen ze eigenlijk ook. Ja, ik denk dat dat ook het geval is... met andere dingen zoals... Uh, Trump is een racist misogynist. Je blijft het gewoon herhalen. en hij, uh, hij is in dienst van Poetin. En als je dat maar steeds een hele hoop... doet terugkomen, dan denken er toch veel mensen... Van, nah, als er waar ook iets moet vuur zijn... en er zal wel iets van kloppen dan. Mm -hmm. En ja, dat, dat is gewoon... een hele, hele goede strategie. En ik weet niet of u wel eens die... Die filmpjes gezien heb van die lokale nieuwsberichten, die ze dan over elkaar heen leggen. En dan mm. zie je dat ze allemaal hetzelfde zeggen. Mm. Dus dan hebben ze ja. een nieuwslezer die, die, uh, die spreekt eigenlijk precies dezelfde teksten uit, maar een beetje met zijn eigen intonatie erin, en een beetje eigen ja, swing erin, en iets tempo, iets anders, maar dan. Als je al die berichten neemt en je, je doet ze allemaal over elkaar heen, allemaal precies dezelfde bewoording. Dus dat wordt gewoon uh, centraal gepland tegen de nieuwsvoorziening. Ja, maar dan komt ja, meer omdat het één bedrijf he, die dat doet. En uh, die, uh, al die kleine lokale omroepen vallen onder één bedrijf en die krijgen gewoon de, de, dezelfde uh, uh, nieuwsberichten voor hun neus. Dus, uh, ja, maar dat is niet, niet alleen in dit soort gevallen zo, want uh, je ziet ook heel vaak de walls are closing in, zeiden heel vaak. En dit is de tipping point voor uh, uh, Trump. Dat waren andere bedrijven die toch allemaal dezelfde bewoordingen gebruikten. Ja, uh, ze houden laatste van, van Reuters en zo. Hè? Dus, uh, <laughs> het fact ja, ik, dat is waar van nu.nl lezen. <laughs> ja. ja, maar ook... Wat ik, nog een voorbeeld wat ik daarvan zag, zag. Laatst hoorde ik dat in iemand die vertelde over Noorwegen. Dat ze in, de, in Noorwegen hadden ze het altijd over Amerikaanse tilstanden. Dat waren Amerikaanse toestanden. En dat moest je beslist niet willen. En dat was een soort uh, ja, waarschuwing werd dat boven je hoofd gehouden. Van nou, ga maar niet naar dat Amerika toe. Uh, die belastingen lijken wel laag en die economie lijkt wel leuk. Maar... Uh, uh, je hebt daar Amerikaanse toestanden. En ik denk, hé, hey, Amerikaanse tilstander, Amerikaanse toestanden, dat is woordelijk gewoon hetzelfde wat wij altijd te horen kregen. Okay. En hij zei, dat is daar voornamelijk opgehouden toen uh, Obama aan de macht kwam. En ik heb het hier ook al een tijd niet meer gehoord. En hij, maar hij zegt nou dat ze het daarna over Zweedse toestanden hebben. Dat is <laughs> <laughs> dus de, de, de, de, de nieuwste. Dus, ja, het is natuurlijk altijd dat het ergens anders veel slechter is, maar die, die zelfs die bewoordingen die zijn. Uh, Heel vaak precies hetzelfde over vrij brede ja, uh, um, um, spectrum van de media, zeg maar. Voor zover je het media uh, spectrum breed kunt noemen. Uh, een van die uh, woorden in Nederland is de internationale gemeenschap. Ja. Dat komt heel vaak terug in de betrekking dat er dus iets bij de Verenigde Naties is gesproken en dan denk je dit. De internationale gemeenschap. En bijna altijd is die internationale gemeenschap zonder Rusland, China en India en Brazilië. <laughs> maar toch zeggen ze dan de internationale gemeenschap. En dat is om het maar te legitimeren. Het is gewoon. Ja, ja, probeer, kampen, probeer daar, daar eens tegen in te gaan. Hè. Het is een beetje zoals schot, hè? Het zijn een, hele, een heleboel mensen zeggen. Maar dat is net zoiets als scientist. Dat ja. je zegt, ja, scientist, all scientists agree. Overwhelming. Denier. Het hele woord denier bijvoorbeeld. Dat nemen ze ook allemaal van elkaar over, denk ik. Van ja, dan kun je een beetje een hollercast-associatie maken. Eigenlijk in het woord denial ligt van, nou, ik heb al gelijk. Maar je kunt alleen nog, je kunt het uh, denaien of niet denaien. Maar ja, dat ik gelijk heb, uh, als jij het denyt, heb ik nog steeds gelijk. Maar uh, dan deny jij het alleen. Ja dat, ja, dat hele taalgebruik is gewoon helemaal heel erg geharmoniseerd. En ik denk dat het voor een gedeelte spontaan gebeurt. Omdat mensen voelen gewoon aan van, nou oh, ja, dat is een goede. Uh, dat is een goede manier om, uh, om dat te framen. En dan, uh, ja, dan gooi je dat er zo in. Lekker bosje, joh. Ja, lekker Vertel, vertel. Ja, vatels, vatels. Vatels. ja lekker weer, hè. <laughs> is, er al, is er al één weg? Ben je al aan nummer twee bezig? Of? Ik heb een tweede vol met het ontbijt. Want dus ik, heb veel meer. ik heb hier een bosje om te eten. Oké. Okay. Twee, want ik heb het ik apart gelegd. Ja. Oké. Okay. Nou, maar je zit in het worstje te eten dat apart ligt. Ja, alles. Dit hm. Maar ik heb er dus nog één. En die zit nog in de volgende. Oh, Oké. Okay. Mm. Nou, we zijn er weer. Hm. Ik heb lekker een Nieuw-Zeelandse wijn. Okay. Ja. Hebben jullie die ook met IQ wilden gekocht? Nee, nee, nee. Gewoon met Euro's. Ja. Wel van de, de winsten van de van de drop token. Nou, ja. wow. oh. uh... ja, hebben jullie heks uh, nog opgehaald? Yeah, uh, nee. Soort... nee, ik heb geen bitcoins meer. BTC, ik heb geen BTC, zeg maar, wel BCA. Ja, uh. <tie> Als je BCA hebt, dan keek je die heks niet, hè? Ik, ik weet het. Een, nee, volgens mij is die uh, Richard Harky dat doet de grote maximalisten. Ah, oké. Okay. Nou <tie> <tie> ja, ja. Maar goed, um, ja, we hadden nog, uh, nog wat berichten. We komen bij uh, onze reddende engel, uh, Timmer en Frans. <tie> oh, oké. Okay. Ja, hij gaat de boel redden. Het Klimaatplan Timmermans is uitgelekt. Oh, het is uitgelekt dat eigenlijk geheim moeten blijven. <laughs> ja, ja. Hij had er alles aan gedaan om het geheim te, te houden, maar uh, in, hij is nu toch in de media gekomen. Ja, ja. Kilometerheffing uh, in EU, veel minder uh, wegvervoer. Uh, dat is de oplossing. Nou, het is natuurlijk wel zo dat dat vervoer over bijvoorbeeld binnenvaart dus, uh, is veel uh, energie-efficiënter. Maar ja. Je kan niet alles over binnenvaart voeren, dan duurt het heel lang. Ja. Maar ja, dat iemand het centraal gaat zitten regelen, dat is natuurlijk helemaal uh, niet de bedoeling. Ja, als je dat gewoon via het prijsmechanisme, dan zoekt het vanzelf de langzame dingen die of die, die niet zijn hoge snelheid behoeven, die kunnen dan vanzelf via het goedkopere binnenvaart, omdat die minder energie nodig hebben en ja, daarmee uh, uh, zoekt het precies allemaal zijn weg via het. Uh, maar hij gaat natuurlijk weer uitstootrechten en die kan hij weer weer uitdelen aan, uh, aan vriendjes. Mm. En, die, uh, en verbieden aan vijanden. En de luchtvaart gaat drastisch worden ingeperkt. En over het wegvervoer zal in, uh, in de toekomst rechten moeten, emissierechten moeten komen. Ja, dat is dan voor bedrijven, zegt hij dan. Een vervoer over de weg mag. Mag. Het, het mag nog steeds van hem. <laughs> maar alleen als de bedrijven schikken over uitstootrechten. Dus ja, dat is weer zo'n uh, zo, zo verhaal dat de overheid eerst gaat de overheid zich richten op uh, wij monopoliseren alle wegen. En dan kunnen mensen niet meer inzien hoe je een weg zou kunnen hebben zonder overheid. Dan zetten ze ze dus helemaal vol met flitspalen en files. Dan, uh, heb, dan sta je in de files stil. Dan blijven mensen nog steeds beweren dat je de overheid nodig hebt voor wegen. Ondanks dat er elke dag uh, 500 kilometer files staat. Uh, maar nu is het zelfs zo dat hij zegt uh, uh, over, de voer, uh, over de weg vervoeren mag. Maar alleen als je een emissierecht bezit. Dus het, het wordt gewoon steeds onmogelijker. En ik vraag me af tot hoe lang het uh, gaat duren dat mensen nog blijven zeggen: Nee, je hebt de overheid nodig voor Straks mag je gewoon helemaal de weg niet, man. Ik ja. blijven ze nog steeds beweren, denk ik. Ja, ik denk dat de meeste, heel veel mensen die denken niet zo ver, weet je wel. Die hebben niet door van dat de overheid dit probleem maakt, weet je wel. Ook het hele nee, feit dat ze gewoon moeilijk doen over CO2, je kunt er ook gewoon niet moeilijk over doen. Dus er is niks aan de hand. Weet ja. je wel? Maar goed, ja. Als ik dat zeg, dan word ik ja, van uh, maar alleen af. Op, uh, kijk, op het moment dat jij zegt van, uh, ja, je moet wegen priva privatiseren, dan, dan krijg je vaak te horen van, uh, nou ja, dat is, uh, dat wordt echt een zootje. En als het al een zootje is onder de overheid, dan lijkt me dat moeilijker uit je mond te krijgen. Dat is net ja. iets als ik zeg altijd van, nou, ja, als je dan bijvoorbeeld uh, marktanarchisme wil uitproberen, uh, dan zeggen mensen ja, maar uh, nee, dat, wordt, dat, wordt, uh, dat wordt dan een chaos. Maar als je dan zegt, waarom, waarom zou je het niet uitproberen in, uh, in Israël en Palestina? Is het al een zootje? <laughs> in, in Syrië of zo? Dan kan je niet meer als argument aanvoeren. Ja, maar dan wordt het een zootje, want dat is het al. Ja, maar bedoel, ook, ze zeggen van, uh, bedoel, de, de Hobbes, die zei dat geloof ik hè, de Thomas Hobbes, van uh, we hebben een overheid nodig, want oh. als je dat niet zo is, dan rent iedereen schietend over straat, beroofd men elkaar. Ja, en nu heb je dus like men is nasty, brutish en short. Ja. en nu heb je dus mensen in, uh, in uniformen, die dus uh, mensen doodschieten op straat en uh, in Nederland dan met de brugklemmen uh, doodmaken en uh, berooven met flitsfalen en zo. Maar ja, mensen zien het nog steeds niet, weet je wel. Nee, het is dus inderdaad. Uh, maar ik heb wel eens mensen horen zeggen dat van ja, dit is een, een website van de Universiteit van Hawaii, En die hebben zo'n grote lijst gemaakt van wat er in de 20e eeuw allemaal door overheden vermoord is. En dan komen we op zo'n 260 miljoen mensen die vermoord zijn wereldwijd. Ja. En als je dat dan zegt tegen mensen. Dan ja, dankzij overheden zijn 260 miljoen mensen vermoord in de 20ste eeuw. je, ja. Maar je weet nooit hoeveel het zouden zijn geweest zonder overheid. Ja, <laughs> dat, vind ik, dat vind ik altijd... Uh, ja, dat is hele knappe redenering. Ik, ik, ik verwijs het een adembenemende hoeveelheid. Het is ongelooflijk wat ze daar wat die hebben aangericht... In, met, uh, in de ja wat er alleen al in de doodskampen, is misgegaan en in in uh, Mao's en uh, economische experimenten en de concentratiekampen en de koning van en België denk je dat, he, dat nog erger had kunnen zijn als, <laughs> als er geen overheid was voor je. Ja, uh, de koning van de België Leopold II uh, of zoiets. <laughs> ja alleen al 6 miljoen in in Congo uh, Congo uh, uh, uh, ja uh, uh, Alsof het niks is. Dan ben ja. je hem hemmer, helemaal leeg kiep. Ja. Maar mensen zijn er toch kennelijk die zeggen van... Uh, ja, maar ik, ik stel me gewoon een alternatieve realiteit voor zonder koning Leopold. En dan was er misschien iemand anders geweest die er misschien wel 10 miljoen gemoord had. Ja, ja misschien inderdaad. Ja, ik, uh, dat zou kunnen. Terwijl <laughs> ja, dat die Leopold was gewoon jaren voor de spot. Hè. Dat was totaal geen nut om die mensen dood te maken. Dat was gewoon... Uh omdat die nou, Europol uh, daar zichzelf zo belangrijk vond eigenlijk, hè? Dat is vraag. Ja, maar het is natuurlijk ook zo dat bij al die conflicten moeten mensen A gedwongen worden om in militaire dienst te gaan om daarmee te vechten. B. De financiering van het geheel vindt ook onder dwang plaats. Dus als je dan zegt tegen mensen: van, Nou, als we die dwang weghalen, dan vindt er waarschijnlijk minder, mi minder moorden plaats. Dan lijkt me dat logisch, omdat de bestaande moorden allemaal zijn gepleegd. omdat mensen gedwongen werden dat te financieren of wel mee te doen. Dus zonder dwang. Ja, zal dat minder zijn, maar soms denken we, nee, ja, nou, dat zou best kunnen. Dat weet je niet. Het zou best kunnen dat het twee keer zoveel is. Dat was toch Maar ja, we hadden nog berichten. Ik weet niet. Uh, uh, oh ja, we waren bij Frans Timmermans uh, beland. En ik weet niet hoe we van daaruit hier uh, terecht zijn gekomen. Maar uh, uh, kijk, over uh, Frans Timmermans hebben we verder niks meer te zeggen. Ja, hij nou. heeft nog een bosherstelplan en uh, oh, okay. landbouw die moeten ook allemaal uh, klimaatvriendelijker worden. Dus dat is uh, ophouden. Uh, hij heeft een plan van aanpak voor de boeren. Van boer tot bord. Nee. Uh, het, is, het is een ramp van iemand die, die nergens, die nooit iets, iets, uh, een bedrijf geruid heeft. En die een groot plan heeft. En uh, een leger om het uh, af te dwingen. Dit is uh, net iets als ik had de woorden. Die Elizabeth Warren. Die kandidaat van de democraten in Amerika. Die had ook een healthcare plan. Dat kostte 73 biljoen dollar. Dat zou de overheid in één klap. Dat is het dat dubbele budget van de overheid. Alleen een healthcare plan. Ja, ik heb een plan. Ja, het is een plan, inderdaad. Maar ja, als, je, als je gewoon de overheid twee keer zo groot maakt als die nu is. En dat is al de grootste overheid in de, in de wereldgeschiedenis. En, die rijden twee keer, en dan, dan ook nog zegt. Nou, ja, we hebben ook nog behalve een health plan. We hebben ook nog een milieuplan. Dat is ook wel, nog uh, 70 triljoen of zo. Ja, en dan uh, begint het al. Ja, al die lui hebben allemaal plannen. Is dat nog extremer en, dan het, uh, die uh, nieuwe Green Deal van, hoe uh, heet dat mens? Cortez of zo? EOC, yeah. yeah. yeah. ja. De, die het is, train, maar die ze gaat ze nog even... Ze even ze al, begin, gelukkig. Die gaat nog even een stapje verder dan uh, Cortez. EOC. Ja, maar die, die, heeft een, die heeft een health plan dan. Oké, dus, uh, ah, oké. Okay, okay. maar, maar Green Deal staat er denk ik ook wel achter. Ja. En uh, ook, ook Timmermans heeft de Green Deal die keer. Oh, <laughs> okay. Dus dat is hetzelfde ja. idee beetje. Maar ja, het, het zijn allemaal dramatische plannen ala een grote sprong voorwaarts van, van Mao. En ja, gelukkig is die, uh, zijn, zijn de ergste componenten van de democratische partij wel weer aan het zakken in de peilingen nou. Mm -hmm. Maar ja, je weet nooit uh, hoe, hoe koe en aas ja. ja, En in Europa hebben wij gelukkig helemaal geen stemrecht, dus uh, Frans die... Uh, Nee, we hebben ook niks over te zeggen, als die een plan bedenkt voor ons waarbij we niet mogen vliegen, varen rijden dan, uh, en eten en ons huis niet meer warm mogen stoken, ja, dan moeten we dat gewoon maar accepteren, denk ik. Ja, snel vluchten naar uh, Servië, nu het nog kan, hè. Dan kun je nog lekker worsten eten. Twee, twee voor één euro. euro. Ja, twee voor een euro. Twee voor een euro. En je krijgt je niet op. Oké. Okay. Dus alles nog met code gestoken en zo, uh, jouw uh, kookplaat? <laughs> ik, heb hier een, uh, ik heb hier gewoon uh, een haak in de woonkamer, Joachim. Oh, oké. Okay. Elke dag heb in de woonkamer. Oké, oké, oké. Het is hier vaak uh, elektrisch. Veel mensen hebben. Er is niet echt een gasaansluiting in huis. Oké. Daar zijn hier, die voormalige oostblok, die zit nog helemaal vol met uh, ja, kerncentrales en stoeldam. Je hebt nou echt nog een overschot, uh, vooral stoeldam uit de Sovjet-tijd, heb ik gehoord. Hè? Oh, dat weet ik niet, dat weet ik niet. Nou, ja. Je hebt veel bitcoin miners, of crypto miners, die naar Oostblok uitwijken. Kopen even een stoelmeertje op. zeggen en die hangen er wat miners aan. Als je bijvoorbeeld... Uh, hij kan, ja, hij kan niet te veel uitwijden. Ja joh, ja, joh. dat was Klaas zijn idee al ook. Ja, Klaas zou inderdaad ook een, een, stoel, een stoel dan kopen destijds. Uh, ik denk niet dat het doorgegaan is. Ik heb hier hm. wel een leuk uh, dingetje, want je kan hier... In mijn regio heb je dus heel veel grensgebied. En dan uh, nou kun je ervoor kiezen, voor de meeste, dat is de optie, dat je dus een stukje grond koopt. Maar die koop je dus niet echt. Maar ja, dit is al heel erg lastig om uit te mm -hmm. um, Maar omdat je dan aan de, in, op de kaart zit in het andere land. En daardoor ben je eigenlijk vrijgesteld van BTW. Of dat jou niet mogen hebben, dat is niet hun grondgebied. Maar na vijf ja, jaar komt er in één stroom. keer iemand binnen en die zegt: van, Wacht even hier of we vijf jaar betalen. Nou, eh, wat er zou kunnen gebeuren, is dat er iemand inderdaad van het andere land nu al binnenkomt, of dan met terugwerkende kracht. Maar als ze over vijf jaar gaan besluiten om die grenzen te veranderen, dan kunnen ze niet met terugwerkende kracht jou pakken, want het is nooit dat land geweest. Okay. Eh, dan uh, had de Dat gaat inderdaad ook dat die neutrale of dat, dat, dat vage gebied waar ook Liberland ligt zeg maar ja, ja uh, zijn daar, zijn we daar langs gereden dat ja ik jou ja maar je, zie je hebt nog die, op... die, die die free trade zone heb je nog laten zien daar bedoel ik ja, ja, ja. Daar, daar kun je dus belastingvrij ondernemen ja, ja uh. nou, toen zei je al van ja de kans is, de kans is aanwezig dat uh, dan in één keer Kroatië binnenstapt en die zegt van hé, hey, hé, hey, je moet nog wat dokken nou, het punt is dat je dus ja. De ripdeal, om het zo maar te zeggen, die erachter zit, dat jij dus uh, voor honderd jaar een huurovereenkomst afsluit voor ah, oh. die En dat hoogstwaarschijnlijk binnen 10 jaar uh, die dat weer weg is. Dus stel dat je daar nou een heel uh, een, een hele fabriek op gaat zetten, ja, dan dus je daar. Dat je dat helemaal gaat opzetten, nou dan ben je met klaar met alles installeren en ja. dan... Uh, ik vraag me af of hoe dat dan gaat als het uh, Servië bij de Europese Unie komt. Want dan kan ja, uh, Kroatië dat... heel makkelijk nog zeggen van ja, uh, dat is eigenlijk onze grond. Johan, vergeet het, dat gaat echt niet gebeuren, dat is de tijd. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> ja, daar zorg ik wel voor. Ja, ja, ja. <laughs> Maar goed, uh, ja, we hadden nog wat berichten. We gaan even naar de AIVD. Hoe de AIVD met geavanceerde... Hoera. ja, hoe hoera. Oh, onze vaste luisteraar natuurlijk. Uh, ja. <laughs> onze vaste luisteraars, de AIVD. Uh, nou, hoe ze met geavanceerde acteurs terrorisme verdachten opspoort. Oké, okay, ja. Ja, er was laatst wat gebeurd in Zoetermeer. En dat was, dat was wel grappig. Of wel eh, niet grappig, maar ze hadden twee... Preventief twee terroristen opgepakt. Dat moet je altijd maar weer geloven, want we uh, ja, weet natuurlijk heel vaak. Mensen zelf waren wel op de hoogte dat ze uh, met iets bezig waren. Dat ze een terrorist waren, ja. <laughs> weet ik weet <laughs> ja. uh, ja, het niet. Maar het grappige was, ik was net die, die uh, ja, volgens mij een week geleden of zo, bij een toneelstuk geweest, daar in Zoetermeer. Over een soort Kafka-achtig toneelstuk. En dat ging over de arrestatie door de geheime diensten van een terrorist. Oké. En dat was dus het hele. En dat had een beetje een. Ja. Had een vrijheidscomponent wel in, daarom zat ik er ook. Het apart is dat er dan vlak daarna twee terroristen worden opgepakt en dat de AIVD daarbij zegt dat ze geavanceerde acteurs gebruiken. Oh, de FBI ook deed, zeg maar, toch? Uh, ja, ja. De FBI deed toch ook zoiets? Van uh, mensen ja, erin lokken en zo? Ja, de FBI die, die heeft veel van die ja, een beetje half gehandicapte -ge -ge -ge mensen overtuigd van, uh, van, ah joh, kom nou, druk nou even op die knopje, joh. Ja, hey, dat is gaaf, moet je het doen. <lacht> en dan uh, hebben ze weer een, een, een aanslag voorkomen, zeg maar. En dan, en dan regelen ze alles zelf, Ze zorgen zelf dat, die, dat de wapens er zijn de explosieven, en explosieven en. Soms gaan ze wel eens natuurlijk, in Boston bijvoorbeeld. Ja, ja. ja, dat was ook raar, want was er was inderdaad. Ook weer uh, een tweet uit de Boston Library dat er een, een terrorismeoefening zou zijn. Uh, dat is al een half uur voor dat er werkelijke aanslag was. Okay, dat is een heel vreemde toestand. Maar, um, ja, die acteurs, het is eigenlijk. Doet het een beetje denken aan wat. Uh, vroeger de IRT-affaire was en de IRT-affaire was een, uh, een schandaal dat uh, de politie die runde dan uh, drugsbendes of, of een drugs, uh, drugsverkooporganisatie met als doel uh, de grote vis te vangen dus mm -hmm. zij, uh, zij runde eigenlijk de, de eigenlijk drugshandelaar maar ja, het werd door de politie gerund en, en niet, niet om, uh, om drugs te handelen, maar omdat zij de grote vis wilden. Maar het duurde eeuwigheid voordat die grote vis gevangen werd. <laughs> en, uh, en eigenlijk wat er waarschijnlijk gebeurde is dat die criminele organisatie gewoon geïnfiltreerd was in de politie. Uh, en die uh, Of die politie was gecorrumpeerd, maar... En toen is er een hele parlementaire arketten over geweest. De IRT affaire werd dat genoemd. En uh, nou ja, dan mochten ze nooit meer van, van dat soort informanten gebruik maken. Want dat, uh, ja, dat, ma dat, dat, dat zorgde dat de zaak te veel verweven raakt. En wat zien we, dat zien we nu weer? Dat uh, de AIVD gebruikt informanten. En uh, ja, die doen zich dan voor als uh, van... Hé, hey, hallo, uh, yo, heb jij soms een AK-47 nodig? <laughs> En de, ja, de, de, de. maar ze zeggen hier dan nu, nu zeggen ze wel uh, ondanks hun zware taak hebben infiltranten er ook uh, gewoon een leven naast volgens Timmer is dat een redelijk normaal familieleven maar wel op flinke afstand van waar ze infiltreren omdat dat zo'n zware taak is mogen infiltranten hun werk maar in een, bepaald, maar een bepaalde tijd doen en ze krijgen psychologische begeleiding Echt Timmer uit een heel team om hen heen houdt ze in de gaten. Want uiteindelijk zijn er wel mensen, mensenlevens mee gemooid. En dat, dat is de hele truc. Uh, dit, is, dit is om te voorkomen dat je niet aan de IRT terugdenkt. Nee, maar het is nu, het is nu uh, kan het nooit meer gebeuren, zoiets. Dat, uh, dat de terroristen gewoon in de politie zitten en de aanslag gaan plegen? Want uh, er staat een heel team met psychologen om ze heen die ze in de gaten houden. Dus uh, maak je geen zorgen. Mm -hmm. Ik zeg, dit gaat gewoon weer mee. Ja. En we hebben weer een in. nieuwe, okay, nieuwe het, commissie waar uh, weer een raad van wijze mannen, en noem maar op, die uh, met allemaal uitgeranceerde politici, waarschijnlijk tegen die tijd gewoon Frans Timmermans en zo, die daar gewoon een paar ton, Laten we hopen uh, dat het zo ver werkt, een paar ton mogen opstrijken, weet je, wel, gewoon een beetje niks doen. Ja. Het gaat om vertrouwen winnen, maar sommige van die gasten kunnen enorm naïef zijn. Een vraag als zoek je een Kalashnikov, kan dan al voldoende zijn om je naar binnen te werken. Dus dit is een gaat gewoon. Ja, ze zeggen sommigen kunnen enorm naïef zijn, dat betekent dus we zoeken een enorme retard op en, hmm. uh, en die, uh, die, die naaien we eigenlijk. Hè. Dus dat dan niet gewoon via darkweb of klassieke kosten aanbieden? Nou, niet als je ze wil vangen. Ja, daar kun je ze ook vangen natuurlijk. Ja, ja, ja, ja dat breng je daar en daar af. Hij ja. Ja. Nou. Ze zegt hoeveel politie-infiltranten er in Nederland zijn, weet Timmer niet. Dus het aantal is al niet bekend, dat is ook al heel handig. Hmm. Wel is het zo dat in Europa aan veel strengere eisen moet worden voldaan om infiltranten in te zetten dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Dus ja, er zijn allemaal strenge eisen en dat komt natuurlijk door die commissie. En uh, ja, door de parlementaire keten op is commissie, dus dat gaat nooit meer fout. Wat ik ook wel apart vind, ze hebben hier een zekere rooi van Zuidwijn. Ja, ja, ja, ja. Janine Rooi van Zuid, dat is terrorismeonderzoek aan de Universiteit van Leiden. Ja, maar de, de, de rooi van Zuidwijn is in een geslacht, hè? Uh, en, uh, ja, want die naam die kwam bekend voor, maar dat is toch ja, van een heleboel. Edwin, Edwin de Roy van Zuidenwijn. Ja. Ja, uh, die, uh, die was toch ergens een beetje in de Royalty getrouwd of zo? So. Ja, ja je, je had zich naar binnen geneut. Ja. <laughs> en die was toen uh, weer naar buiten geschopt, geloof ik, en daar ja. was hij niet zo blij mee. Dus. En die had een hoop, uh, hoop modder over de Oranjes. Uh, ja. ja, ja. Ah. Dus dan is dat binnenkort een, keetje... binnen een auto-ongeluk krijgt in een tunnel in Parijs of zo, denk ik. Nou, weet ik niet. Maar uh, misschien kunnen we een kindje uitnodigen, joh. <laughs> <laughs> Hij wil vast een traantje maken. Ze zit, uh, nou, ja. zit toch een werkloos thuis, hè. Zit zijn bedrijf is kapot geholpen door de Oranjes. Want daar begon het geloof ik mee. Nou. Dat een van die, uh, ik weet niet meer, ja, ik laat het maar even geen namen noemen als ik het goed uit mijn hoofd weet. Maar oh, ja. een Oranje, <laughs> een telg. Die, uh, die, die zou de, de macht van de overheid misbruikt hebben tegen hem. Daar beschuldigde hij dan de oranjes van. En toen begon het gedonderen. Nou ja, binnen nood was hij uh, Margarita kwijt. Uh, ja. En er een hele hoop rechtszaken. Nou ja, je kunt het vast, uh, vast zeker nog wel teruglezen op de Wikipedia. Ja, dit is eigenlijk, ja, je kunt het ook uitlokking noemen. Hè? Mm -hmm. Dus uh, wil jij een Kalashnikov kopen, ja, dan heb je er weer een. Ja. Als hij maar dom genoeg is. En oh. dan, dan zeg je, nou ja, ik sta erop te kijken dat ze soms zo naïef zijn. Ja, dat is natuurlijk ook wie je uh, uh, aan de haak slaat zo. Ja, maar voor de gein even de mugshots, de, de, de, de foto's, van al die opgepakte terreurverdachten eens een keer een paar rijtjes zo bekijken. Ja, ja. drie tanden, scheel. Dus en... Waterhoofd. Ja. Ja, uh, uh, uh, maar goed. Uh, even kijken hoor, Ja, we hadden nog meer uh, berichten, vrouwenquote, um, daar komen we nu uh, bij aan, de Kamer steunt uh, in met ja, vrouwenquote van uh, maar liefst 30% in het top van het bedrijfsleven, de vraag is natuurlijk of die vrouwen dat, of genoeg vrouwen kunnen vinden die dat willen. Maar ja, goed. Ja, ja en ja, wat natuurlijk altijd het probleem is hierbij, ten eerste... De Kamer stemt niet in met een vrouwenquotum bij de, bij de vuilnismannen. Dus nee. daar, je ziet niet bij de vuilnismannen ophaal dat, dat het ook minimaal 30% vrouw moet zijn. Nee, het, is al, het gaat om de top van het bedrijfsleven. Dat geeft gelijk wel aan dat het, dat het niks met gelijkheid te maken heeft. Maar ja, er zit natuurlijk weer een pistool achter, dit, uh, dit verplichte quotum. Dus dan weet je al wat er gaat gebeuren. Want bedrijven die gaan, proberen onder, die gaan het proberen te ontwijken, want ze worden verplicht. Dus uh, ja, ik denk dat je dat uh, wat je, ja Frank Kars heeft natuurlijk ook wel dingen over geschreven wat daar met al deze positieve discriminatie, wat daar uh, de gevolgen van zijn, is juist dat, er, dat uh, vrouwen vermeden gaan worden. Of Misschien in dit geval wel dat mannen zich gaan identificeren als vrouw en dan uh, is het probleem ook opgelost. Als je tokenvrouwen krijgt die daar alleen in zitten vanwege het kwotum, ja dan krijg je natuurlijk dat daar ook weer een enorme minachting van uitgaat, want ja, dan, dan zitten ze in de boord. Ja, dan moet je wel je bek houden. Want jij zit hier toch alleen maar vanwege het kwotum. En niet omdat je verstand van zaken hebt. Dus dit is de, de vrouwen die verstand van zaken hebben. En die terecht op eigen kracht zouden zijn gekomen. Die hebben natuurlijk als nadeel uh, dat zo'n kwotum allemaal nitwitjes tussen ze inplaat ja. en Allemaal mensen die goed het systeem kunnen bereiden. En, en uh, die naar boven borrelen op een verplicht kwotum. Maar misschien dat hier ook alweer vrije marktbedrijven op in gaan springen. Dat je gewoon uh, bij tempo 10. Kan je gewoon een paar vrouwen voor je boord huren. Die, uh, die houden zich dan uh, op de vlakte. Maar dan voldoe je wel het kwotum. Zoiets. Ja. Het is een nieuwe business case hier. Ja. Weer, uh, weer geld aan verdienen. Ja, precies. Ja. Uh, kijk, in Amerika is het dan bijvoorbeeld wat daar speelt heel erg. enorme schadevergoedingen. Nou ook weer zo'n vrouw in een bedrijf. En wat ik begrepen had... Uh, ik heb het niet helemaal gelezen het artikel, dus ik weet niet echt of het nou, uh, ik ken ook de achtergronden niet, maar het verhaal was dat hij een keer zijn, uh, zijn bekken gestoot had in haar richting, als een soort uh, ja, een, een uh, vulgaire beweging had gemaakt in haar richting maar gewoon met zijn kleding aan en zo en zij had ook de kleding aan, dus, uh, dat was alles de rechter wijst aan schadevergoeding voor het bij, door haar geleden leed 50 miljoen dollar toe mm. nou 50 miljoen dollar mag je ook wel even je, je bekken in mijn uh, richting uh, stoten. Dan. dan voel ik me ook wel eens enorm gekwetst. Maar wat daar natuurlijk het gevolg van gaat zijn is dat, en dat zie je nu al, dat, er, dat ze geen vrouw meer gaan aannemen. En dat als, er iemand, dat er, als een man op zakenreis wil, dat hij dan niet met een vrouw wil reizen, omdat hij daar gedonder mee krijgt. Uh, of hij niet... Misschien dus krijgt iedereen gedonder, maar hij kan er gedonder mee krijgen. En als het gedonder is, dan is het 50 miljoen aan gedonder. Nou ja. Dus dat is in één keer gewoon, je, ben je gewoon helemaal in je leven verwoest. Dus ah, ja, zijn, het, het heeft het omgekeerde effect. Het heeft juist het effect dat, dat, uh, dat vrouwen heel erg vermeden gaan worden. Ja, oh, dat, kan. Ah, dat doe ik David toch al. <laughs> ja. Ja. Hm. Dus ja, zo Oh, boten, oh dat kom is, er binnen, nee, kom er binnen. Je zit in de top vanwege je kut en niet vanwege je kwaliteiten. Oké, okay, Ron, je zit in de top vanwege je kut en niet vanwege je kwaliteiten. Okay. Mm -hmm. Ja, ja, ja, dat, ja. Uh, dat wordt het gevolgd al ja. Uh -huh. Dat zal de conclusie zijn die mensen trekken. Oh ja, zo Wel, Als je een vrouwelijke vuilnisophaalster bent, dan weet je gewoon zeker, dat is iemand die heeft passie voor het werk. Want uh, <laughs> die zit daar niet vanwege het poten. Ja, het was daar enige optie, dat kan ook nog natuurlijk. Hè. Verteld, ja. Maar uh, even kijken hoor, waar waren we ook weer gebleven. Ja, dan komen nog bij uh, Klaasje uh, Dijkhoff. Ja. Hey. ja, wel apart hè. Dat, uh, als jij uh, een vergoeding hebt voor de kinderopvang, dan krijg je de hele belastingdienst over je heen die jouw uh, leven verwoest. Maar als je Klaas Dijkhoff heet, dan gelden er de andere normen. Ja, maar Johan, heel even voordat je dit nou gaat... Verhandelen. Ja? Dit hele systeem van die politicus is toch zo opgezet zodat die politici met die euro's allemaal gemanipuleerd kunnen worden in hun beslissingen? Dit is toch, dit bedrag is toch de reden waarom dat de politiek nooit een verandering in het monetair systeem gaat realiseren? Omdat die op deze manier toch continu voor zichzelf een, een rauwe toekomst kunnen rekenen. Mm, Josje, maar ho, ho, ho. Die wachtgeldregeling oh, oh, oh. is juist best wel laag voor ons, de plebs. Het plebs is, het, uh, is heel veel, natuurlijk, een ton. Want dat verdienen we nou een paar jaar pas bij elkaar. Ja. Maar voor hun, ja, het is met de kwaliteiten die ze hebben, is dat maar een heel klein bedragje. Waardoor ze niet verleid kunnen worden om naar het bedrijfsleven te gaan. Natuurlijk, in werkelijkheid wordt er gelobbyd voor het leven. Krijgen mooie bestuursfuncties bij een KLM. Also, ja, ja, goed. Ja, ja maar het is boosje natuurlijk. Ja. Jeroen, die je krijgt het niet, gewoon uit zijn bek, Wat? <laughs> Jij krijgt het gewoon uit je bek, Jeroen. Je <laughs> is zeker niet te drinken vanavond. Wat? Huh? <laughs> dat is zeker niet te, niet te drinken vanavond. Nee, of, zeg ik iets verkeers. <laughs> <laughs> Nee, wel goed. Okay, nou ja, het is toch eigenlijk heel mooi en fijn dat het weer even, even naar buiten komt via deze manier. Ja, en die gewoon ja. zo ja, nou zo zijn de regels toch slim. Ja, ja, ja, ja, ja. Twee weken minister en je krijgt er een ton bovenop. Ja, maar ja, ja. Dat wist hij echt wel, wel hoor, van voordat hij eraan begon. Ja, wat je met ja, manier, ja. die ingezet. Ik, ja. ik weet niet of dat in Nederland ook zo is, maar in, in, nou, in Nederland geldt dat denk ik niet. Hè. Maar in Amerika heb je dat. Als jij aandelen hebt van een bedrijf wat je heel lang geleden hebt opgericht bijvoorbeeld, en wat nou enorm veel waard is, dan hoef je daar pas belasting over te betalen op het moment dat je ze verkoopt. Want dan, is, dan moet je, dat heet dan Capital Gains Tax, je moet winstbelasting betalen. Mm. Maar niet als jij ze verplicht moet verkopen, omdat jij een, een uh, functie voor het algemeen belang gaat bekleden. Mm. Dus wat er dan gebeurt, want dan... ja, dan zeg je, ja ik wil ze niet zelf verkopen, maar ik moest ze verkopen... omdat ik die functie ging bekleden... en ge er geen belangrijke op mocht zijn. Mm -hmm. Dus als jij als Trump een vriendje heeft... die op een dikke capital gains uh, zit... maar die geen zin heeft om dat te betalen... dan uh, word je gewoon even uh, yeah. uh, gevraagd... om uh, de minister zussen zo te worden. Oh ja, dan moet ik ze wel verkopen. Ja, uh, belastingvrij. En dan, uh, heb, dan tik je gewoon de uh, volle winst binnen... En dan ja. uh, na twee weken uh, weer weggaan. En dat is het uh, geregeld. Ja. Ja, mooi toch? Zo gratis zit. And you're fired. Ja. Nou, geen, ja, uh, en, geen tranen en, worden hier omgelaten om deze. Uh, maar de, wat ik zo vreemd vind, is dus dat kennelijk heel Nederland daar heel erg niet veel moeite mee heeft. Terwijl dat dit dus al honderd jaar de realiteit is. Op mm -hmm. het moment dat je dat dan zegt, deze mensen zeggen, ja maar dat kan toch niet. Het kan toch niet dat het zo gaat. Ja. Ja, jij betaalt het toch je hele leven al belasting voor. Ik moet toch op het 20ste uitvinden dat het zo is. En dan zeg ik nou dan ga ik wel naar Liebeland met je pleurgezooi. Hoe kan het nou zijn dat die <laughs> mensen 80 yes. jaar zijn. En nu zo verontwaardigd zo over zoiets zijn. Nou, dat is hele leven eraan betalen. Nou ja, tegen het, eh, de tijd dat mensen 80 zijn. Dan zijn ze er in de geval al aan gewend. Want er zijn er al eh, 50 van dat soort schandalen aan hen voorbij gegaan. Maar eh, hadden toch van we hadden nou, toch de die griet van van D66, uh, weet je nog? Die in Amerika ging flyeren en dan ondertussen wachtgeld ja, ja. en uh, <laughs> natuurlijk uh, op opstelten <laughs> ja, ja ja ja, en op Ik ja, heeft dat dat Hillary de das omgedaan. Denk het ja. Nee, we hebben heel oh, veel van dat soort uh, schandalen gehad, dus uh, ja, ik, ik ben er inmiddels aan gewend geraakt en hier hebben we er weer eentje. Het is wel een legitieme ja. vraag van hoe kunnen mensen er zo lang achter blijven zijn. Ik denk dat er, er zijn toch heel veel mensen, als jij verontwaardigd raakt hierover, dan, dan betekent het toch dat je een hogere inschatting had van die mensen. Ja. ...van, nou, had ik, dat had ik niet van ze verwacht... ...dat ze dit zouden doen. Ja. En dat is het hele knappe, dat, dat ze dat kunnen handhaven... ...dat mensen toch nog steeds weer het gevoel hebben... ...dat, uh, ja, dat wat ze zien niet klopt met wat ze, wat ze dachten dat die mensen waren. Dat ze dachten dat die mensen daar echt zaten om de dieren te redden... ...om de planeet te redden, om de temperaturen een omlaag te werken... ...om meer gelijkheid tussen arm en rijk te bepalen. En als het dan... Als ze dan zijn hele geel, zakken vol met geld stouwen, dan kijken ze toch altijd zo vandaag. naar. Nou, ik denk nee, dat de, de is... mensen die op Klaas Dijkhoff hebben gestemd, niet dat die dat idee hadden van Dijkhoff dat hij dat zou gaan doen hoor. Dat is, nou uh, maar niet meer dan het idee is dat hij is een anders. kleine ondernemer gaat helpen <laughs> ofzo, dat soort dingen. Mm, ja. Je ziet dan ineens, dan moet die Nico Dijks horen bij de, de Wereldwijd, door het erover hebben en ik weet, ik weet, ik weet trouwens niet of dat hij de Rico zegt heeft, maar Ik <laughs> kijk het ook doen, al niet <laughs> En dan moet er een column komen in het van Joep van der Rek en dan... Het was wel Joop die zich druk over maakte. Volgens mij heeft hij het een beetje naar boven gebracht. Joop.nl, dat is die blog van de varen. Ja, het is natuurlijk ook ideaal voor zo'n VVD'er. Dat doen ze natuurlijk niet als het een PvdA is. Nee, nee. Hij nog weer... De zwijgen in alle toonaarden, weet je. Dat is de, bijna toen ja. de keer met de dakloze krant erover. Ja. Ja. ja, en dat is ook niet de enige. Dat was, ook, dat was, dat was gewoon wel <lacht> uh, ja, een mooi verhaal, omdat het zo plastisch was. <lacht> Iemand <lacht> van de PvdA die echt van de daklozen zelf roopt. Wow, dat, ja, dat was de meest extreme versie die me dat toe kon <lacht> voorstellen. wel natuurlijk ook... Een, een van de rust, heet hij. <lacht> maar uh, ja... Ik bedoel, als, als Wim Kok uh, commissaris wordt bij ING, dan, dan geldt dat niet als uh, zakkenvullen, geloof ik mm -hmm. officieel. Maar het is natuurlijk een baantje van 0, ,0. Het enige wat je moet doen is uh, Wouter Bos bellen als er een beeld uit nodig is. En zeggen we hey buddy, regel jij de testen? Voor de mijn bank, de ING. De oranje warme oranje gevoel met die leeuw, weet je wel. Ja, nou, je moet even een, uh, een steuntje in de rug hebben. Kan je dat even regelen? Natuurlijk, Wim, regel ik voor je. Nou, dat is de reden waarom Wim daar aangenomen is. Hetzelfde reden waarom Hunter Biden bij Boerisma wordt aangenomen en al dat soort. Uh, ja, het is gewoon uh, een contact leverage. Een controle over belastinggeld eigenlijk. En ja, dat, dat geldt dan niet als. Uh, als corruptie, daar hoor je waarschijnlijk dan bij jo.nl niks over, uh, nee. dat soort dingen. En, en ja, dat gebeurt gewoon overal, al die speaking tours die ze in Amerika doen. die ben je president dan ga je overal een speech geven en daar krijg je enorm veel, veel voor betaald. En dat is, uh, een van die dingen is bijvoorbeeld dat Harper of zo, een of andere uitgever, die heeft... Die heeft het Obama 4 miljoen gegeven. Maar Obama heeft ervoor gezegd, voor, voor gezorgd dat hun boeken gebruikt worden in het Common Core onderwijssysteem. Oh, ja. Voor het nieuw onderwijssysteem uit. En dan mogen zij dan de boeken voor leveren. En dan na zijn presidentschap, dan gaat hij naar die uitgever toe en dan mag hij zijn biografie daar. En dan krijgt hij een voorschot van voor 4 miljoen of zo. Voor zijn biografie daar. Ja, het is allemaal gewoon ja. Uh, uh, yeah. En dat is niet het enige. Er zijn daar een heleboel de farmaceuten je, na je presidentschap. ga je gewoon bij al die lui langs die je volgestopt hebt met geld, belastinggeld. En dan ga je allemaal van, hey, remember me? Hey, hey, <laughs> Mark, <laughs> it's me. <laughs> nou, dan komt het, uh, dat werkt kennelijk heel goed. Er is dus geen uh, contractshandhaving meer nodig. Die begrijpen allemaal heel goed dat ze, dat ze die zakken vol moeten stoppen. En dat ze dan bij de volgende president weer, uh, weer aan kunnen kloppen. Voor een stukje wetgeving. Yeah inderdaad A for play ja. maar goed, ja, verder over Klaas Dijk of niks uh, te zeggen hij zou het allemaal weer terugstorten op een hele aparte manier zeg maar, hij komt het allemaal niet direct door terugstoppen het ging trouwens dus allemaal had het, hij had er natuurlijk wel Dodge coin van zo. ja ik denk het ja ik moet even wachten tot de ripple omhoog gaat ja ja <laughs> ontzettend een goede technische tip gehad. Zitten waar je zit om steun. <laughs> ik had allemaal niet ingulden gestopt. <laughs> ja, dat had ik wel gemerkt. Ja, ja, ja. ja. ja het ging dus, uh, hij is uh, kamerlid. Uh, ik moet hem wel even goed zetten. Hij is dus, uh, kamerlid en... Uh, hij is heel even een blauwe maandag minister geweest. En daarom kan hij dus een, een toelage bovenop schadeloosstelling heet het allemaal. Het salaris van een minister is ook een, en van een Kamerlid, een schadeloosstelling. Want ze leiden schade, terwijl ze minister zijn. Terwijl ze iedereen schade toebrengen eigenlijk, maar die gewoon ze <laughs> schadeloos gesteld. <laughs> uh, die wachtgeldregeling is dus omdat hij even minister is geweest. Komt er bovenop die ton die hij nu als Kamerlid krijgt. Nog een paar uh, duizend euro bovenop per maand. Ja, waar jij voor gewerkt hebt, uh, Peter. En ik ook. Ja, ja. Yeah. Ja, er was toch ook bij de LP, was ook zo'n figuur. Die was even, uh, eventjes, uh, net even op die bankjes verschenen om zijn cash te kunnen innen. En er was later ja, ook nog een... Bij de LP? Bij de Surinaamse of zo. Bij de, de een of andere Surinaamse dame ook. Die reed ook in een hele grote... Oh, LPF, bedoel je? LP, L.P.F., sorry. Ja. Uh, ik dacht op de L.P. LP. Ja, inderdaad <laughs> ja, <en> die... <laughs> uh, ja, die kwam even binnen één dag gezeten. En uh, ja, was toen ziek. Ik weet niet meer wat het was inderdaad. Uh, ik kan me wel herinneren, ja. En dus, ja. uh, ja. vonden ze zelfs in Den Haag volgens mij een beetje... Beetje gênant. Want yeah. ze, ze reden ook in een, in een verkeerde auto, in een enorme, <laughs> enorme slee of zo. Maar ah, daar hadden al ja. die even, eh, ook die even zo'n handje van, hè? Waar er veel van die eh, jongens die snel ah, rijk geworden waren in de platenbusiness of zo. Die, eh, die ja, is... je hoort, je hoort in, de, in Den Haag hoor je één keer op de fiets aan te komen als er een heleboel camera's staan. Mm -hmm. En voor de rest kon je in zo'n zo blauwe Volvo of zo rijden, toch? Ja. Ja. Niet al te duur overkomen. Ja, als je die de Mr. Anderson Auto. Ja. Is je, he heet die nou Heinsbroek of zo? Die kon dan in zo'n Bentley aanrijden. Ja, dat, dat, <laughs> uh, dat kan net iets. Maar goed, we uh, kijken wat had er nog meer liggen aan berichten. Oh ja, dan gaan we even naar, uh, naar de VS toe. Ja, dan komen we bij het laatste berichtje zo'n beetje. Uh, Jan, dat is die, uh, die ondernemer die ook uh, wat uh, loopt uit te kramen. Je hebt nou uh, mensen geslacht om in het gezicht te spuiten. Dat uh, zie ik hier allemaal. Ja, en het was al zo dat Andrew Yang, die had, uh, als ook een democratische kandidaat. Ja, natuurlijk niet zo heel geweldig meer in de pols, geloof ik. Maar hij heeft een hele fanatieke groep aan haar. En, uh, en die beweert dat hij een rationele licht is. Ja. Ja, hij, hij heeft een zo'n campagnefoto, Dan opent hij een nieuw campagneoffice. En er staan nog iedereen met een bord: math wiskunde, dat dan daarachter. Want hij, hij vindt zichzelf een nerder. Diezelfde man die zo voor wiskunde is, die zegt wel heel makkelijk gewoon, ja, ik wil iedereen duizend dollar per maand geven. Okay. Tot zijn dood. En, uh, en, uh, en een andere tweet zei hij ook, I just want to give everybody money. <laughs> dus het wordt steeds platter. De, pla de, de manier om stemmen te winnen is gaan, gaat gewoon nergens over. Dus, maar ja, ik ga je helemaal vol stop met geld als je mij stemt. <laughs> maar nou heeft hij. Uh, ja, ik vond dat al. Hoe je dat dan met wiskunde kan rijmen. Dat oh, je gewoon iedereen duizend euro, Grijnaar. duizend dollar per maand gaf. Maar ik, ik, ik, ik las ook Bob Murphy, die schreef erover: van. Uh, ja, tot zijn dood. Hm, ja, die, uh, die, dat laat zich ook nog op een andere manier oplossen dan. Ja, dus, ja, als het geld op is. Ja, nee, ik had tot je dood gezet. Dus uh, houd het nu op. Maar die heeft nu een nieuwe stunt bedacht. En zijn leden die dan op zijn knieën voor hem zitten... ...en dan zegt hij... ...dit is de full service presidential candidate... ...en dan spuit hij hun mond vol met slagroom. En dat heeft oh, natuurlijk... Oh, enige, oh. ...ja, soort... <laughs> ...seksuele tintjes ook wel. Maar... Oh ...ja, er werd, er werd ook gezegd... ...dat hulpje zei stop, it's enough, it's enough. <laughs> ja, die had toch al door... ...dat het misschien wel iets te ver ging... ...maar het is gewoon heel letterlijk... ...visueel... Ik geef je duizend dollar per maand en ik spuit je gewoon helemaal vol met slagroom. Dat is eigenlijk <laughs> gewoon wat hij uh, wat wat doet. Zijn campagnebelofte is dat. <laughs> ik maak je gewoon helemaal vet en lui en dik en vasser. Ja, het is bijna voor, nou, voor de, de Amer, Amerikaanse LP. Is de, het, uh, voor, de, voor de Amerikaanse LP is het gewoon bijna een schot voor een uh, open doel uh, die komende verkiezingen. De hele Mises-caucus is bezig om die partij terug te winnen. Ja, dat, uh, ja, dat zijn toch wel aardig bezig. Zowel Tom Woods als Dave Smit en Scott Horton... en al de Corifeeën al de van de, de Mises-kant, zeg maar, van de echte libertariërs. Die uh, sporen iedereen aan om weer lid te worden. En dan gaan ze proberen om, uh, ja, om die partij weer een beetje terug te winnen voor is, de libertariërs. Wie is hun kandidaat dan? Precies. Wat zij achter staan. Uh, ja, daar zeg je wat. <laughs> uh, ik heb laatst wel de... Die hebben die... een ja, heleboel keer herhaald. En nog ben ik hem vergeten. Dat is <laughs> dus de taxationist gast die we, die we een keertje hadden. Nee, nee. En ook koken zat je berman. Dat was Berman, weet ja, je. Ah. Koker je. Ja, koken zat je. Nee, die was het ook niet. Nee, het was, uh, was eentje waar... Voor ik weer... Een vrouw of een man? Of... Uh, Nee, man wel. Je hebt dus, ook uh, nog die voormalige... In 2019 19 candidates. dus al die bij bijstaat. Ja, ik, ik, ik heb bijstaat. laatst uh, een debat gekeken, maar niet alle kandidaten aanwezig. Maar uh, ik had ook nog iemand anders die uh, een achtergrond in het leger had. Armstrong heette die, geloof ik. Oh man, er zijn zes pagina's met uh, <laughs> kandidaten. Dus, uh. <laughs> oh, Trump allemaal niet te want in één keer denkt iedereen, ik kan het ook. <laughs> maar wat ik begreep van hun dat het, het is ook echt wel een goede vent die zijn uh, ja die zijn principes uh, wel op een rijtje heeft en uh, die al lang ja ook al lang met het geheel bezig is en over alles geschreven heeft en het kan je allemaal naleden oké okay, maar dan was hij waarschijnlijk niet bij dit pad uh, aanwezig afgelopen we weekend? het uh, ja, dit is nou je dat het zes pagina's zijn dan ik uh, die naam die na als ik de naam zie dan, dan uh, Hey, dan gaat er wel een belletje rinkelen. Maar dat moet toch wel te vinden zijn. Ja, ik heb in ieder geval het uh, debat gekeken. Ik, uh, vond, ja, eigenlijk is het allemaal een beetje hetzelfde natuurlijk. Maar ja, in ieder geval iedereen uh, gaf er wel zijn eigen toontje aan. Uh, het was even leuk om te kijken. Waarin zeg je? Hoe laat, wanneer, welke dag was dat? Oeh, dat zag je me wat. Volgens mij maar wat ergens in het weekend. Het staat in ieder geval op de Vrije Radio, ook... uh, op de Radio uh, Facebookpagina, daar kun je in ieder geval de, de link uh, nog terugvinden. Dan kun je het hele debat terugkijken. En ja, ik kan wel zeggen wie het beste overkwam, maar dat is ook natuurlijk een uh, kwestie van smaak, hè? Ja, wat vond jij ervan dan? Zeg het maar. Uh, nou, ik vond in ieder geval uh, hoe het uh, weergegeven werd. Zeg maar, uh, een beetje knurrig. De microfoon die uh, deed af en toe niet. Uh, dat soort technische storingen hadden ze. Of technische problemen. Dus dat niet iedereen uh, luid en duidelijk uh, overkwam. En dat ja, is vaak het geval. Het valt me altijd op dat, dat, uh, dat er ook altijd technische dingen misgaan bij uh, LP-debatten en... Ook bij Vrijd de... Radio natuurlijk, op dit moment, Josje uh, ligt eruit. Ja. <laughs> ja, <inderdaad. laughs> en, nou, ja. Jacob Hornberger. Jacob okay, Hornberger. Okay. Yeah. Ik krijg een berichtje hier Jij krijgt een berichtje? Ja, dan ben ik aan het antwoorden en dan zit ik niet oh, in de chat. Dan... Okay, okay, okay. Yeah. Ja. Hornberger, nee, die was volgens mij er niet bij bij dit dus, uh, yeah. Nou McAfee was er ook niet, maar ja, dat is wel duidelijk waarom hij er niet bij was. Is op de vlucht. Ja. <laughs> oh ja, trouwens, die met die Laars op zijn hoofd, die was er ook nog bij. Affirmance ja. Supreme. Ja, die zou eens ontbreken. <laughs> <laughs> die was inderdaad wel grappig. Mm. Dus, uh, in ieder geval wel leuk om even terug te kijken voor uh, libertariërs die eventueel geïnteresseerd zijn. Dus uh, ik zal de link ook even op de website gooien. Kun even je nog even, nog even kijken. Ja. Hoeveel komen er nog en wanneer wordt er daar gestemd? in mei, uh, mei of zo. Ik dacht in ieder geval ergens het voorjaar. Okay, dat ik dacht dat uh, mei uh, 2020. Eigenlijk. Volgend jaar is het weer feest. Ja, nou, 2020, dan uh, worden we weer een jaar lang uh, op tv lastiggevallen met uh, Amerikaanse verkiezingen. Maak je borst maar nat. Nou. En nee, om geen tv meer te kijken. Nou, ja, we zijn aan het einde. Ja. Uh, ja? Zeg, je... 10 jaar, ik heb al tien jaar geen tv meer, dat wil, wil ik zeggen. Maar... Uh, prachtig leven moet je hebben. Maar uh, ja, we zijn ja. aan het uh, einde van uh, de uitzending gekomen. Ik uh, wil in ieder geval uh, iedereen hartelijk danken. En uh, ja, de luisteraars uiteraard hartelijk danken voor het uh, luisteren. En uh, uiteraard zijn we volgende week weer. En ik wens uh, iedereen een vrolijk en vooral heel erg uh, vrije week toe. En dan word jij nog bedankt voor het presenteren, Johan. Ja, dankjewel. Ja, ja dankjewel. Ja. Dat allemaal elkaar op de schouder kloppen. <laughs> ja, ja, ja, ja. idee. Ja. We hebben het wel, eh, uh, kijken binnen de tijd gedaan, hè? Het is uh, nog geen twaalf uur. Is, uh, Mooi, al goed. De stream staat nog wel aan, uh, Johan. Oh, ja, iedereen kan uh, meeluisteren wat we nu allemaal. Uh, nu gaan ik ga even complotten smeden. <laughs> Plot om de macht over te nemen in de Nederlandse LP. Uh, ja, over LP gesproken. Volgende week als er als meester zitten, hebben we Rick uh, Kleinsmit. Die, uh, die zit als het goed is weer bij de LP. Maar hij wilde gewoon meedoen voor de lol als het goed is. Ik had net vanmiddag nog even... Nee, voor de, voor de uitzending nog even met hem zitten uh, appen. Dus hij uh, komt vanavond niet. Volgende week als het goed is wel... Misschien dat ik dan volgende week weer een infomerit uh, live heb, Johan. Oké, okay, weer live of zo? Was hij al. Uh... Ja, ik, ja, ik heb hem toch vorige week ook al aangevonden. Hij is ja, nog steeds ja, in live, ja. bedoel je? Dus, uh... nou, dit, dit, dit, dit, dit, het komt steeds dichter erbij en het gaat ook wel. Het is veel werk en, en weet je, het is gewoon. Uh, liever langzaam en secuur dan snel en sport. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja. Had jij nog devs uh, kunnen regelen, developers, voor die, uh, die met node.js uh, ervaring hebben? Nee, toch tegen jou. Moet keer in die groep waar ik oh, zit. Oh, dan moet ik in die groep. Daar... Oh, dat bedoel je. Oh, oké, okay, oké. Okay. Ik dacht dat ja, jij. Ik kan het, in... het andersom doen, maar dan weet, dan weet ik weer niet precies wat jij bedoelt. Dan ja, dan jij ik... ja. Ik, ik, ik dacht dat jij zei dat je het in die groep ging gooien, maar je bedoelde dat ik in de groep gegooid moest worden. <laughs> ja, jij moet een keer in die groep daar komen zeggen, want anders dan weet ik weer niet wat ik moet vragen. Of je moet het goed opschrijven en dan kan ik het alweer vragen, maar dan uh, moet ik ook weer het antwoord doorgeven, weet je wel. Dus beter als je het gewoon uh, uh, op maandag is. Het. Ah, oké. Okay. Ja, is, dus, is, is dat een Telegram groep? Is het gewoon die EFL groep of uh, waar, ik in, waar ik in zit? Dat is een Discord. Oh, een Discord, oké. Okay. Nee, hey jongens, ik ga er mee ophouden. Ja. Ik ben ja, wens ja, jullie uh, dan, dan ik ga, Ja. Oei, oei. Voor, voor, voor vandaag, toch hopelijk alleen met Peter. Ja, ja oké. Okay. Nee, ik ga, ga er een eind aan maken vanwege mijn bezorgdheid over global warming. Ja. oh je staat. Nou. Het is veel CO2, hè? <laughs> ja. Hier ja. moeten we anders ook de temperat, de, de, de weer, eh, uh, opnemen in de radio show. Ja, ja, de ja. CO2 meter of zo <laughs> ja, ja. De, de, de, de, climate change, eh, uh, meter. goed dan uh, ook Doki. Oké, bedankt. Hoi hoi. Ja, goed. Dan, gooi ik hem ook af, Johan. Oh ja ja, ik gewoon met die buren Dan he? ga ik mijn, ja. chat, mijn chatbericht, die ga ik afmaken waar ik me bezig was. Oh oké, okay, prima joh. Ja, ja ah, dan ga ik mijn volgende op bedenken. Oké, hoi hoi. Hé, hey, vraag dan aan die uh, Martijn of die op donderdag kan, dat was leuk.